Ik heb de illustere eer uh, om, uh, ja nou, ik denk dat het een, uh, nou, al met al een, uh, een jaar, anderhalf, twee denk ik bijna wel. Misschien wel langer dan twee jaar. Samen met uh, Robin Grontier te mogen samenwerken in zijn uh, Illuminati Music Bunker. En we hebben daar echt heel wat hits gemaakt. Maar, <laughs> ja, potentiële hits. Nee, we hebben echt heel veel liedjes gemaakt. en um, Ja. Uh, niet al die liedjes uh, hebben we uitgebracht. Ik, ik zelf alleen al heb meer dan 200 nummers uh, gemaakt en die staan op mijn harde schijf. En who knows, misschien doe ik er ooit dat mee. Um, eentje wil ik jullie eigenlijk nog wel uh, laten horen. Dat is wel een beetje spooky, maar ik zat er al een tijdje over na te denken om uh, ja, dat nummer Chemical Warfare. Uh, dat is begonnen als een loopprojectje uh, tussen mij en uh, Robin Grontier. En op een gegeven moment uh, kwamen er steeds meer ja, andere uh, muzikanten bij... die daar ook een stukje uh, bijdrage aan uh, hebben willen leveren. En nou ja, desalniettemin, um, luister maar. Want het, het is gewoon een, een spooky, een eerie... Uh, nou ja, we hebben het gemaakt, uh, daarom ook Chemical Warfare genoemd. naar aanleiding van de gebeurtenissen in uh, Syrië. En dat is al wel uh, anderhalf, twee jaar geleden dat we het uh, liedje gemaakt hebben... En, nou ja, gaan we gewoon luisteren. Uh, ik wil dit liedje, of in ieder geval het geluidje gaan gebruiken... denk ik ook om af en toe terug te laten komen in de QFF-podcast. Misschien, maar goed. Luister eerst maar hierna en uh, daarna gaan we gewoon uh, aftrappen. Jullie herkennen dit liedje mogelijkerwijs uit een van mijn hoax-filmpjes. Maar goed... Maar het geluid dat is inderdaad een gageteller. Zou zal jullie de Kruder en dorfmeister shit van mij en uh, Robin Grondheer en Mr. E to the B en nog een aantal andere uh, muzikanten maar besparen. Uh, dit gaat wel diep en het <lacht> duurt ook nog 18 minuten dus. <lacht> Dat wil ik jullie uh, dan maar niet aandoen. En wel zag ik een verzoekje. Ja, <lacht> heel af. Uh, abrupt. Ja, uh, abrupt. Gaat het plaatje van uh, Robin en ja, Robin Granter en mij en Mr. E2B, uh, et cetera, et cetera. Gaat ineens. Stop de mij. Want. <tossimus> Ik, ik kreeg nog een verzoekje en die wil ik best wel even draaien... voordat we beginnen dan maar met die 32e uh, QVF-podcast. Ik weet eigenlijk niet eens wie ik de gast heb, wie er met mij mee co-hosten. Ik, ik heb geen flauw idee. Mensen, laat het eens even weten via de uh, schreeuwdoos als jullie mee willen doen. En um, tot die tijd, uh, tot ik ga beginnen, tot ik af ga trappen... Uh, gaan jullie in ieder geval uh, onder andere luisteren naar het uh, nummer van de Red Hot Chili Peppers... Under the Bridge... En die is speciaal voor Lady Nara, want die vroeg hem aan. Naar dit prachtige nummer van The Red Hot Chili Peppers. Nog één zo'n prachtig nummer van hun. Californication. Dat, dat was het nummer namelijk dat voor mij vertaalde hoe ik Californië ervaren heb. En ja, meer kan ik ook eigenlijk gewoon niet zeggen. Ga maar luisteren. Shitty days. Put an end to this shitty day. En maak er een mooie dag van. En dan heb ik het over plate, Lady Nada, Ninti. Soms heb je shitdagen en morgen is het beter. Maar soms kan je het ook ombuigen en van die shitdag alsnog een goede dag maken. Every day is a shitty day to Toby. Nog eventjes, wie kwam er nou zo meteen in de podcast dan? Toxo? Blackbox? Hallo? Free Electro? Kom op, wie? Toby? Rodan misschien? Frapsie? Uh, Mac, die 33 e podcast, die gaat uh, 706 minuten duren, maar ik weet niet of die morgen al is. Ik denk dat ik een dag of misschien wel twee dagen even niks doe, uh, zodat ik me even optimaal kan voorbereiden op die lange, lange show. Die klote Apple updates ook. Die gaat dat ding nu updaten. Daar zit ik natuurlijk helemaal niet op te wachten. Enfin, uh, ja, nog maar een liedje van de Red Hot Chili Peppers. Parallel Universe. Rok gewoon wel even. Een Dual G4 PowerBook. En uh, dit ding heeft 8 GB intern geheugen. En het ding is de shit. Die is nog helemaal, uh, ondanks dat die zo 2001 is of zo, <laughs> is het ding gruwelijk snel. En uh, nog een echte oude Mac. Dus met Mac OS 10.5.8. Uh, en ja, dit is gewoon nog gewoon de classic mac voordat ze intel shit gingen gebruiken Daar moet het wel een Mac voor zijn, want ik heb een Mac-processor en geen Intel-processor, Toby. So that's why. Romanet, ball machines, parallel universe, the Red Hot Chili Peppers, en nu een nummer voor Mac, Josephine van Steve Stevens, en Mac, dat is om je een beetje, uh, nou, weer wat energie te geven, uh, want je was moe. Ah, misschien uh, word je hier weer weer uh, een beetje wakker van. Tussen maar vast met aftellen. Want we gaan beginnen. Josephine van Steve Stevens En uh, die draaide ik speciaal even voor Mac En dat kwam omdat Mac hem zelf eigenlijk uh, plaatste Vorige week, uh, of ja, of de afgelopen week in het muziektopic Ja, uh, en uh, dan staan we aan uh, de aftrap van Ja, ik kan niet anders doen dan uh, maar gewoon uh, beginnen Met de 32e QFF podcast Approximately one minute from now, we should be broadcasting a special transmission for our listeners in Holland. Inflexion, impact in the antennas of the centraal antenna The very word secrecy is repugnant in a free and open society, and we are as a people.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 666. It's not what you think it is. Nee, it's not. Nee, dat is het zeker niet. Pummeter 0. Uh, ja, nog bedankt voor die giga-goeie jingle. Um, nee, het, niets is wat het uh, lijkt hier uh, in de QFF-podcast. Uh, uh, nee, uh, dat, dat geldt natuurlijk in een, uh, algemeenheid voor uh, QFF. Uh, de dingen die je leest op QFF, die, die, die staan soms nogal eens uh, ver van dat wat je uh, in de stramine van de maatschappij meekrijgt. Vanuit school, vanuit je werk, vanuit je sociale kringen en ga zo maar door. En nou ja, goed, dat maakt het misschien ook alleen maar uh, leuker voor die mensen die. Uh, Heel erg leven in die stramine en die dan toevallig ja, binnenvallen in deze uh, podcast. Want uh, wat wel leuk is, er zitten gewoon 109 mensen al te luisteren. En ik, nou ja, we zijn nu pas begonnen. Uh, mijn naam is met. Het is uh, vandaag 4 juni, om precies te zijn woensdag, 4 juni 2014. En het is 13 minuten over. 8 in de avond, en niet in de ochtend. En dit is de 32e QFF-podcast. Die 33e, dat is die marathon-uitzending, uh, die gaat niet uh, morgen komen. Alhoewel, nou ja, nee, dat wil ik goed voorbereiden. En daar wil ik ook echt gewoon uh, een aantal gasten in hebben. Uh, dus mensen, meld je aan. En dat duurt 7 uur en 6 minuten. 666 minuten. Dus dat moet gewoon goed gaan. Dat, dat kan niet half gebakken... Uh, en daarom wil ik daar gewoon de tijd voor nemen. En nou ja, daarnaast is het ook gewoon wel even fijn om als je dagelijks een podcast moet maken, maar daarnaast ook gewoon nog andere dingen te doen hebt, dat je gewoon af en toe even niet um, een podcast ja, maakt. Uh, daarmee wil ik niet zeggen um, dat het andere niet, uh, bedoel, doe doet, maar uh, uh, uh, ik, ik, de jingles staan online, um, die kun je downloaden. Mocht jij zoiets hebben van ik... Doe die podcast wel op de dagen... Uh, dat uh, de anderen niet kunnen. Prima. Uh, misschien alleen maar beter. Dan krijgen we een beetje diversiteit. En uh, dan kan misschien wellicht... Uh, dat hoop ik uiteindelijk gewoon... dat er een soort format voor iedereen gecreëerd wordt. Dat je dus een, uh, elke dag wat anders... en dus ook... Ja, elke dag een beetje, en eh, dan wel met een wekelijkse vaste basis zeg maar, een programma creëert over, uh, nou ja, dan wordt het al bijna radio, maar dan in de vorm van een uh, podcast. Maar misschien ga ik wel veel te snel allemaal met mijn uh, denken, maar uh, ik vind het gewoon uh, bewonderend om te zien dat we, uh, we zijn een plaatsje gezakt inmiddels weer, maar nog steeds in de top 100 van Nederlands beste podcasts staan en daar staan we op. Plek nummer 43, we kwamen, binnen op stip met, uh, ja, nee, we kwamen binnen op nummer 42 met stip en we zijn nu na een paar dagen één plaatsje gezakt. Desalniettemin te knap. En ja, uh, hoe meer mensen de Q5 Twitter gaan volgen, uh, hoe meer uh, uh, kans er ook bestaat dat we omhoog Klimmen in die podcast top 100. Want die, uh, die podcast top 100 kijkt namelijk ook naar je Twitter gedrag en naar je Twitter volgers. Dus mensen die de QFF Twitter nog niet volgen en wel toevallig over Twitter beschikken, volg ons. Uh, dat, dat, dat helpt om de QFF podcast uh, naar boven te duwen op die lijst. Uh, want hoe meer mensen uh, die informatie um, die wij bespreken tijdens die podcast... Tot zich kunnen nemen, die um, ja, dat is, dat is alleen maar winst. Dus hoe meer mensen wij feitelijk, nou ja, weten te bereiken, hoe groter de kans ook is dat een, een grotere menigte mensen uiteindelijk wakker geschud zal worden. Want dat wakker schudden, dat, dat is nogal een probleem in, in Nederland. Maar dat ja, niet alleen in Nederland, dat is een, een wereldwijd fenomeen. Mensen zijn um, gisteren hadden we het er nog even over mensen zijn eigenlijk wel tevreden met hoe het is maar het, het kan zoveel beter mensen. Het, het, ja, ik hoorde lachers nu al maar het kan echt zo ongelooflijk veel beter en um, soms word ik daar wel eens echt gewoon als hel ja yeah! nee niet dus uh, doe er wat aan <laughs> dat klinkt nee maar serieus Goed, daar hebben we het ook wel heel vaak over gehad. En euh, nou ja, euh, de euh, QFF'ers die luisteren en die zoiets hebben van, nou laat mij maar uh, aanschuiven als uh, co-host. We gaan een aantal uh, onderwerpen bespreken tijdens deze uh, QFF podcast. De 32ste podcast, daarvoor heb ik een aantal uh, artikelen ge. Tagged. En dat is het artikel. Nou ja, er zijn ook anderen die getagd hebben. Toxopees zie ik, Blackbox zie ik en ikzelf. Nou ja, Toxapees uh, hashtagde uh, de Hunebedtrip Emsland, Duitsland. Maar ook de Hunebedden van La Lankengranit in Duitsland. En uh, ook uh, een topic dat heet de What The Fuck link de bathometische Gezelschap. Blackbox die uh, tekte het topic leelijnen en centra. Dus ik hoop eigenlijk dat de Blackbox uh, zo online is. Hij is al online zie ik, dus ik ga hem gewoon uh, bellen. Maar ik lees even verder. We hebben namelijk uh, naast dat artikel leelijnen en centra hebben we ook het uh, topic Morphic Fields. Het topic de grote brand in Moerdijk vanwege de shellbrand brand uh, gisteren. Dan is er een topic uh, wat is een howler monkey. Jacob Appelboom zal het vertellen. Het topic bijen gaan we het er even over hebben. Het topic de wenkbrauw van een vrouw. En het topic Monsanto voor beginners. En nou ja, dat is één grote tombola kunnen we ervan maken. Maar nee, um, laten we een beetje vastigheid erin brengen. Ik, ik, ik, um, ik vind het af in de volgorde van hoe het ging. Um, nee, black box. Ik bel Joes. <laughs> Hij belt mij. Nee, ik bel jou. Uh, uh, hij is nog niet klaar, dus ik bel hem. Uh, geef maar aan. Wacht, geef maar aan als je klaar bent. Oké, okay. uh, dan, dan bel ik misschien eerst even Toxopees. Kijken of hij uh, mee wil doen. De, de... Ja, het geluidje van uh, Blackbox. Um, Oké, okay. Toxopace kan ik natuurlijk... Uh... Gaat hij weer. En Blackbox maar lachen. Uh, exit jongen close google chat uh, oké okay. Toxopace eens even kijken Toxo Toxo vond het bellen wel grappig dat hebben we gisteren niet gedaan volgens mij wel nee dag Toxopace mooi bravo. doe je mee ja is goed nou, gezellig nou ja, ja. Welkom dan in die 32ste podcast. Ik weet niet of je gezien hebt welke artikelen we gehashtagd hebben staan... om te bespreken. Ja, Zo'n zo beetje ongeveer. Ja, het is dus voor mensen die, dat, die nu luisteren en dat willen weten... via het zoekvenster, ah. gewoon podcast 32 aan elkaar... en dan krijg je de topics die gehashtagd zijn voor deze podcast. Ik zag onder andere dat jij er drie getagd had... De Hunebedtrip, Emsland. De Hunebedden van Lanken, Granits En, uh, what the fuck link Bafometische Gesellschaft. Ja. Uh, nou ja, over de Hunebedden eigenlijk in uh, Duitsland. Ja. Want uh, nou, We kennen natuurlijk de Hunebedden hier in uh, Nederland, in Drenthe. Die, die had je eigenlijk als één getagd waarschijnlijk. Ja. Met, met als bedoeling om de Hunebedden in Duitsland te bespreken. Klopt. En ook okay. uh, ja, extern stijnen. Oh, dat is een prachtige plek trouwens. Die nee. Tuinen. En dan heb je nog die... Um, ...upstalboom. Bij Oudig. Klopt, daar ben ik ook wel uh, geweest. Die piramide. Mm -hmm. Opvallend iets, hè? Ja, ben jij er ook wel eens geweest? Ja, maar dat is wel heel lang geleden. Okay. Uh, uh, ik, ik, ik, ik meende uh, dat ik daar nooit geweest was. Uh, totdat mijn vader mij een tijdje geleden vertelde van nou daar ben je als kind wel een keer geweest maar dat, ik kon het me me niet, uh, ja, niet herinneren zeg maar maar ja. hij had mij als kind daar wel eens mee uh, naartoe genomen ja ja echt een unieke plek ja dat zijn hè, maar dat zijn ook meer van die plekken waar dat soort uh, ja ik noem het maar even um, energie Hmm, ...monumentenplekken... Uh, ik, ik, ...ik weet niet... ...een hunebed is niet een monument... ...maar het is wel een plek waar een energie hangt... ...en hetzelfde geldt ook voor die upstalbomen... ...en de externsteinen... Er um, ja. hangt een soort mythische... Hmm, ...energie of zo... ...ik kan het niet uitleggen. Nee, nee het is ook wel uh, ja, moeilijk te omschrijven... Mm -hmm. ...maar uh, ja... ...ik mag er wel graag komen. Dus oké, okay. maar, maar zullen we dan met dat uh, onderwerp beginnen... Om het daarover de Hunebedden in Duitsland te hebben, of zeggen van beginnen luchtig, we doen eerst wat anders. Het maakt mij namelijk helemaal niets uit. Oh, en, en toen viel de verbinding weg. Eh, we wachten wel even. Ben je er nog? Hallo, Toxopeus. Yo, Bravo. Ja, je viel even weg. Ja. Oh, ja, ja, zit jij op wifi? Nee, gewoon uh, op een kabeltje. Oh, ik ook. Nou, er stond erbij ook er is een uh, probleem tussen de verbinding tussen die beiden. Ah, het is de afd Dat denk ik, ja. Die willen niet dat wij gaan praten over hunebedden. Nee. De Duitse hunebedden in uh, dit geval. Maar ik vroeg dus van, wil je daarmee aftrappen met dat onderwerp? Of zeg je van, laten we met uh, wat anders beginnen? Ja, laten we met anders beginnen. Uh, Oké. Okay. Zien dat als blackbot er ook. Ja, dat lijkt dat me ook leuker. Ik, ik, ik kan wel even beginnen met het monsanto voor beginners topic Daarin plaatste Mac wat interessants. Monsanto-zaden, zeg maar, in Canada. Daarmee is men gestopt. Dankzij de massale protesten. En dat is toch wel interessant. En ik wil dat even kort benoemen. Voordat we zo meteen naar het volgende korte onderwerp toe gaan. Om, omdat. Uh, mensen in Nederland, dit mogen ook gewoon nog voor de kiezer kunnen krijgen. En hoe meer mensen dan gaan protesteren, het heeft dus uh, gewerkt in Canada. Mm -hmm. hoe, hoe, hoe, hoe sta jij ten opzichte van het hele Monsanto-verhaal? Ja, uitbannen die zooi. Het is niet goed, hè? Nee, want het is het, is, ja, het gecreëerd iets. Het is net. Er worden ook bijvoorbeeld um, dieren meegevoed. Met de Monsanto, uh, bijvoorbeeld graan of koren of mais. die worden ook weer aan vee gevoed. Dus je kan je ook afvragen als een koe. zijn hele leven lang voordat je hem slacht. alleen maar mais eet of zo van uh, Monsanto. Ik noem, ik noem nu even iets, hè. Mm -hmm. Of dat goed is ja. voor het vlees. Ja. Want dat vlees, dat eten we ook. Dus bedoel, ik bedoel, je kan wel denken: ik ga Monsanto-groenten. Uh, en fruit bennen maar wat als je vlees eet van dieren die alleen maar Monsanto gewassen hebben lopen vreten ja. hoe, hoe schadelijk zou dat kunnen zijn uiteindelijk nou het, het heeft wel invloed ik heb wel ergens iets, wel iets gelezen oké okay. <laughs> ja want als die Monsanto groenten en fruit invloed op ons hebben hebben ze dat ook op dieren zeker ja maar dacht je van vogels die jatten natuurlijk nog ook uh, nodig van de landerijen, van boeren waar gewassen groeien. Ja. Dus uiteindelijk gaan die dieren ook kapot eraan. En ik vraag me af of, of, of onderzoekers dat ook uh, bijhouden. Of er in landen waar dus meer uh, Monsanto-gewassen uh, groeien, of daar ook meer of een hogere dierensterfte bestaat. Of dat dus er een afname is van bepaalde vogelrassen. Ja, en ook, ook uh, meer ziektes. Ja. En wat verander je het oorspronkelijke menu, zeg maar, om het mm -hmm. zo even te noemen? Ja. Dan, dat uh, zie je ook bij mensen, bijvoorbeeld dus de Eskimo's. Mm -hmm. En die, die eerst gewoon een traditionele leven leefden. Ja. En daarna gingen ze naar de bewoonde wereld. Nou, en dan krijg je allemaal ziektes en... Uh, veel hogere sterfte zijn, dus met gevolg. Ja. Ja, maar je, je kan ook niet een inheems volk uit hun omgeving trekken en gewoon maar ergens anders plaatsen. Dat kan gewoon niet. Nee. Je, je kan ook niet verwachten dat als je hun omgeving um, afneemt, en dat, dat zie je bijvoorbeeld, ja, ik vind het nog steeds uh, een heel triest verhaal. Het verhaal van de Aboriginals bijvoorbeeld in Australië ook. Het <laughs> is hun land, snap je? Mm het -hmm. is ergens heel krom. En misschien wel het grootste voorbeeld van um, een volk dat zijn land kwijtgeraakt is, meer of meer. Ja, klopt, ja. Ja, dat is uh, apart. Maar goed, ja, Monsanto. Mensen, houd in de gaten en uh, doe onderzoek. Uh, we hebben een heel groot topic over Monsanto. Dat telt inmiddels 16 pagina's. En mede dankzij mensen als Mac, maar ook uh, jouw Toxopes en Combi en andere mensen. Um, het staat bomvol met informatie. Um, en ik zou zeggen, ga het gewoon lezen en vorm uh, voor jezelf een idee van de ellende die uh, Monsanto uh, feitelijk voor de wereld in petto heeft. Als het aan hun ligt, zeg maar. Um, en tegelijk gaan we maar even naar uh, de bump. Uh, moet ik hem er even bij pakken? Ja, dat moet hem zijn. De bumper van Mac. dat volgende onderwerp, dat kom ik eigenlijk per toeval gisteren even tegen op de volpagina bij de Random Topics. En ja, dat is een, een, een omstreden onderwerp op QFF. Sommige mensen vinden het complete onzin en bogus. En, en andere mensen die nemen het heel serieus. Um, dat is het topic, de wenkbrauw van een vrouw. Dat ken je ongetwijfeld, Toxopace. Nou nog daar was nogal wat om te doen hè, op QFF ja. hoe keek jij toen tegen het, ik, ik zou eerlijk zijn ik was best sceptisch maar het is ook maar wat je oog wil zien ja. als, je, als je op een gegeven moment allemaal plaatjes volgeschoteld krijgt van vrouwen waar de nadruk ligt op hun wenkbrauw dan ga je vanzelf overal wenkbrauwen zien en dan gaat het je opvallen en dan denk je wellicht meer te zien dan er ook daadwerkelijk is te zien dat is trouwens ook uh, logica uh, die in lijn uh, staat met de, de, de, nee, de psyche van de mens. Uh, een mens zoekt altijd bevestiging. Omdat ze onderzoekend zijn. Mm -hmm, Klopt ja. ja. Ze zoeken dan uh, ja, altijd wel een, een reden eraf. Ja. Maar volgens uh, Dodeca, de wenkbrauw van een vrouw, zegt alles over haar wortel vijf. En bij David Eyck is dit goed voor 6 miljoen hits. Moet hier zeker ook lukken. Maar ja, goed. Uh, die 6 miljoen hits op David Eyck. Mm, op David Eyck. Daar, uh, daar is bijvoorbeeld iemand die claimde uh, zonder bron het verhaal van uh, Supertramp en de uh, Breakfast in America uh, albumhoes. Dat ik ontdekt heb dat er een 9-11 staat als je dat voor de spiegel houdt. Maar die noemde niet als brom Q5. Hij kreeg daar wel heel veel credits en eer voor. Onder andere kranten. Maar gelukkig was er iemand zo slim om het een en ander op te merken. Maar ja, die wenkbrauw. Ik plaatste zelf onder andere de opstartschermen van Adobe Illustrator. En ja, ook daar is, ligt de nadruk op een wenkbrauw. Maar en hoe, hoe ver je dat nou daadwerkelijk ook serieus moet nemen. Um, vraag het me nog steeds af. Ja, nou ja, een wenkbrauw is ook een van de eerste dingen waar uh, een mens uh, eigenlijk naar kijkt, zeg maar. Ja, ogen, wenkbrauwen. Ja. En ja, ik denk niet echt dat een uh, wenkbrauwen uh, iets te maken heeft met uh, een vrouw van wat een feit, of misschien ook wel van een man of zo, dat weet ik niet. Ja. Nou ja, Hekje F. Hekje zegt, een wortel 5 is het regenererende principe. De wenkbrauw van een vrouw zegt je dus wat over haar vruchtbaarheid. Leuk, met al die geëpileerde wenkbrauwen tegenwoordig. Vrouwen beïnvloeden onbewust maar moedwillig hun wortel 5. En ja, er zit wel een cynische knipoog bij, dus ik... Maar ja... Ik, dat geeft meer of meer weer, zeg maar, dat regenererende principe. Dan we komen we weer terug op die wortel. Dodeka reageert er ook op. De wenkbrauw bij de vrouw zegt alles over haar voortplantingsorgaan. of in gewoon Nederlands haar kut. Ja, die gast is soms enorm vrouwenvriendelijk in zijn uh, uitdrukkingen. Laat het daar op zijn minst op houden. Aan vrouwen's wenkbrauw kun je haar. Nou ja, laat het dan op zijn minst vagina noemen, Dodeka. Daarom. ...hebben Mona Lisa geen wenkbrauw... ...want is zelfportret... ...van de meester hemzelf. Die Da Vinci toch, geniale gast. Vrouwen die met hunnie's wenkbrauwen... ...lopen te rotzooien, geven de doos... ...niet bloot. Dit is de wijsheid... ...van de dokter Anders... ...Tirolstoel. Mhm. Mm ja. Interessant. Nou ja, mensen die. Uh, ik, ik, het is een omstreden topic. En, en nou ja, ik, ik heb op een gegeven moment ook wat plaatjes met wat tegengas geplaatst over. Uh, de menselijke verhoudingen in het gezicht en hoe. Maar uh, jammer genoeg uh, reageerde Dodeka daar nooit op. Nee, klopt ja. Hij heeft echt geniale dingen geplaatst. Absoluut. Ja. ja. Maar, uh, ja. Soms uh, vond ik hem wel wat lastig in de omgang qua ingaan op uh, um, hoe moet je dat noemen? Op, op de vragen die andere mensen stelden. Ja. Hij was heel straight. Van uh, nee, dit en uh, ja, het vond ik wel jammer. Ja. Maar goed, uh, voor de mensen die uh, geïnteresseerd geraakt zijn, ga gewoon even kijken in dat uh, topic. Uh, en ja, eh, dan zul je zelf een oordeel kunnen vellen, lijkt mij. Dat zou ik zeker doen. Ja, ja, nou ja dat is absoluut in ieder geval een uh, aanrader... voor die mensen die meer willen weten over het topic... Uh, de wenkbrauw van een vrouw. En ja, dat brengt me eigenlijk gewoon... Nou ja, laat, laten we eerst een muziekje doen... en dan naar de bumper gaan. Ja, dat is goed. Uh, uh, jij hebt vast wel een uh, muziekje zo in jouw uh, muzikale uh, geheugen... Waarvan je zegt dat zou ik wel eens willen horen. tijdens deze 32e QFF-podcast. Ja, zo hebben we iets lekkers. Uh, ik dacht iets van Metallica. Ik weet niet of je dat voor de hand hebt. Nou, wat, wat wil je horen? Ik heb, ik heb laatst al wel Metallica gedraaid, maar we draaien met alle plezier nog een keer. Welk nummer? Enter Sandman? Nummer? Enter Sandman, ja, die heb ik hier staan. Nou, okay. Mensen, uh, we gaan luisteren naar uh, Enter Sandman van Metallica. Dat was Metallica met Enter Sandman. Een heerlijk nummer. En ja, van ook uit voor mij een periode dat de band uh, vele malen beter was dan nu. Voor mijn gevoel. Mm -hmm. Klopt, ja. En ja, ik, ik, ja, ik, ik heb uh, denk ik uh, twee jaar of zo uh, kranten bezorgd met cassettebandjes uh, waar regelmatig Metallica tussen zat. En, dat werkte altijd lekker. Dan was ik altijd heel snel klaar, weet ik nog. Ik uh, zie dat het tijd is Voor onze Bumper uh, En het volgende onderwerp Goed idee? Ja, doe maar Max Bumper En nee, ik praat niet in een regenpijp hè, Mac No Ik speel Didgeridoo Didgeridon't. Volgende onderwerp. Ja, dat uh, volgende onderwerp. Bijen. Daar wil ik het even kort over hebben. Um, ik zag dat Mac... Uh, namelijk een interessant filmpje plaatst. Of nou ja, filmpje. Het duurt 37 minuten. <coughs> Buzzkill. En ik wil even een uh, klein stukje daarvan uh, laten horen. En in de hoop doe ik dat, uh, dat... meer mensen dat gaan kijken... en zich bewust worden van... Uh, ja, Um, de bijensterfte. en uh, heel toevallig uh, liep ik gisteren over uh, de helperzoom in uh, Groningen richting Haren en toen zag mijn oog op het uh, grindpaadje waar ik liep een uh, bijtje en achter ons liep een uh, groep kinderen. Ik denk dat bijtje moet ik maar even redden, want die lag een beetje versuft op de grond en dat zie ik veel, dat zie ik uh, de laatste tijd veel. Dat bijen stil en een beetje versuft op de grond liggen, ik kon hem ook vrij makkelijk op mijn uh, hand wippen en... Ik heb hem daarna, uh, ja, ik denk een meter of vijf verder in het gras uh, neergelegd, zodat hij daar verder kon chillen. Maar dat er in ieder geval niet iemand op hem kon stappen. Maar uh, waarom zou dat zijn dat die bijen, uh, ze lijken soms gedesoriënteerd en dan zitten ze op de grond helemaal stil? Dat was vroeger niet. Dat weet ik 100% zeker. Ik vind het wel een apart fenomeen. Maar ik, Goed, ik zal even een stukje van die video aanzetten. Kunnen de mensen even een stukje ervan luisteren? Tonight, a major California crop is threatened. Not by what's there, but what's not. It's a real buzzkill, because the bees are dying. Yeah, I, I think it's a, a total natural disaster. This whole thing is going to implode it honestly is going to implode. No one can pinpoint the cause, but some who've spent their lives in the business think they know exactly what it is. I've worked bees with my father from six years old on, and I don't need a researcher to tell me there is or isn't a problem. There is a problem going on with the bees right now, and it's uh, chemical-related. Also, eradicating polio doctors in the slums of Pakistan fight against filth, disease, and the CIA. So over the last few months we've seen thousands of individual parents take the decision not to get their kids vaccinated because they think it's part of a CIA plot. We'll bring you the news tonight on Dan Rather Reports. wel een beetje rap over die bijen gaan lullen. En anders dan spoel ik gewoon even een stukje doorheen. Wacht even. Ja, dit is het al. We gaan even luisteren. Dit is een geweldige tijd van Who could? Dit is de beste job op earth. aarde. Je you niet even te pay me ik doe do Ik zal ze them and en you je de nummers. Miller is moving roughly 11.000 hives this year. Renting his bees to growers. On a tour that starts first in the almond orchards and then moves to cherries, apricots, and finally, for his outfit, apples in Washington state. It is not a profession for the faint of heart, working around millions of armed insects. This is a smoker. This calms the bees. Yeah, it's burlap. This came from Starbucks. These guys are orienting because they just got here, and they're like, whoa! The bees are ready to go, but the almond trees are not particularly cold mornings like this, bring a risk of frost and have pushed the almond bloom now two weeks later than usual. So the choppers get to work fanning the cool air away from the treetops while the bees wait. But the late bloom is not what has Miller worried. See this stack, see these pallets over here in the distance? These are lids, these are tops that go on beehives. All those lids came off hives that are dead. We came down, we worked those bees, and they were dead. The camera can't see it, but that's hundreds of beehives. And there are piles like that on this 400-mile-long bee yard called the Great Central Valley. It's this miracle of agriculture. And there are dead hives from the north to the south and everywhere in between. And I'm just a tiny little piece of it. There's hundreds of guys just like me. Guys like... Jeff Anderson. What can you say? Anderson has been in the bee business for 37 years. 400 pallets there. Should have hives of bees on them. Like just about every beekeeper we talk to, Anderson's outfit is four generations going on five. He and his wife, Christine, along with their four grown children, one with a family of his own, split the year between their primary residence in Minnesota and their migratory home here in Oakdale. You see that truck? Looking at a truck that my dad and my grandpa, probably in 1962, driving from California to Minnesota, but there's bees just dripping off the sides of the truck. It was very typical when I was growing up. We never see anything like this. I wish we did. It would mean we have healthy bees. The Andersons bring their hives out to California in the fall, after a full summer of foraging and honey production in the fields of Minnesota. In general, beekeepers leave their healthy hives alone over the winter as the colonies go into a more dormant state. At that time, lifting a lid would be a disruption. So it's not until closer to almond season, when the temperature starts to rise, that Anderson was able to find out the kind of state his hives were in. Wat je dus Frankly, uh, uh, ziet ook up. hier in Groningen. Ik zet in de tussen de documentaire even op stop. Dit moeten mensen echt zelf even gaan kijken. Want hij doet uh, in totaal uh, 37 minuten. Maar. <clears throat> bijen dat zie je dus ook hier in Groningen in de omliggende streken hebben ze heel veel extra bijenkorven uh, geplaatst om ja uh, ik denk het behoud van de bijen te bevorderen maar of het echt werkt dat dat, dat vraag ik me af want ik, ik heb ook wel eens gelezen dat um, mogelijk um, zendmasten en zo ook invloed hebben op het leven van bijen en ik zie trouwens dat uh, Bender. Bender is die. Uh, <laughs> dat is die robot uit um, Futurama, geloof ik. Maar. Uh, ik bedoel, Blackbox zegt net tegen mij: Bender. Ik ben er. Um, we gaan hem even bellen. We halen hem er even bij. Blackbox. Hallo. Nou, Blackbox. Ik hoor je nog niet. Je hebt wel opgenomen, zie ik, maar. Ik, uh, ik hoor geen blackbox. Huh. Hij heeft alweer opgehangen. Zijn microfoon stond niet goed, denk ik. Ik probeer het nog een keer. Hij gaat over. Hallo, uh, blackbox. Hey, goedenavond, Baffelmet en Toxopeus. Hey nou ben je er wel. Hé, hey, ja. blackbox. Gezellig. Het een, een was even een klikje te snel. <laughs> ah. um, heb je het meegekregen? Wat we net uh, over die bijen bespraken? Ja, dat kreeg ik even goed mee, ja. Hoe, hoe kijk jij uh, daar aan die bijensterfte? Zou jij bijvoorbeeld weten wat dat betekent? Wat ik vertelde, dat ik die bij uh, gisteren um, gewoon op kon pakken van, van een grindpaadje. En dat ik heel veel bijtjes op de grond zie. Stil, nou, ik had het, bewegen uh, niet. Ik had het uh, een, een kwartier geleden nog. Ik stapte hier achter thuis en ik uh, vond ook een, een bij uh, wat op de grond lag. ja. Uh, iets verderop hebben we een uh, frambozenstruik mm -hmm. En daar zie ik gelukkig wel heel veel hommels. Mm -hmm. Maar uh, de bijen is een algemeen, daar hebben we echt hele grote problemen mee op dit moment. Ja, ik maak me daar zorgen om. Ja, ik ook wel. Want um, ja, we hebben die kleine beestjes nou eenmaal nodig voor, het, uh, voor onze gewassen. En um, ja, um, als dat niet meer gebeurt, dan is het... Uh, dan, ja, dan zullen de voedselprijzen uh, schaars worden, dus omhoog gaan. Ongelooflijk, hè? Z zou het kunnen zijn dat die straling uh, invloed heeft? Van bijvoorbeeld onze wifi en onze gsm? Ik denk dat het een combinatie is van... Want uh, Eén van de heel factoren. Wat zeg je toch zo? Eén van de ja, meerdere factoren. Ja, ja want... pesticiden ook, hè? Ja, pesticiden, dat is ook het, een heel groot probleem namelijk. Ik, ik, ik, ben, ik ben wat dat betreft een echte NSB'er. Als ik zie dat iemand hier in mijn buurt met roundup aan het sproeien is, dan ben ik dus wel de gemeente. Ik vind, nou, ik ben, dat, ik ik vind het geen goede ver, zaak namelijk. Uh, wat zeg uh, Ik ben eigenlijk al zover van uh, we hebben hier een, een, een hoe noem je dat, Soms zo, zo'n zo, zo uh, doe-het-zelf zaak. Uh -huh. En hebben ze daar spullen in staan. En ik ik, had, ik zat verlaatst al een keer te bedenken van, ik ga toch eens een keer vragen waarom die mensen dat hier in de schatten hebben staan. En, uh, ik ben er toch wel eens benieuwd. Oh. Omdat het geld oplevert, Blackbox. Yeah. It's all ja. about the money. Ja, weet ik maar. Ik het maakt van, ze uh, geen donder uit wat ze verkopen. O, al moeten ze, ze stukjes op... huid van Afrikaanse kindjes verkopen om geld te verdienen. Ze doen het, echt, geloof me. Nou ja, ik, ik ken de beste mensen voor de rest niet, maar misschien kan ik ze wel wat onder aandacht brengen, wat ze misschien nog helemaal niet weten. Ja, nou, goede zaak hoor, dat je dat uh, wilt proberen. Ik, ik zal ook eens hier in mijn uh, omgeving kijken of ik uh, plekken zie waar uh, dat soort dingen worden verkocht. Want het is natuurlijk niet een uh, goede zaak. Er zit bijvoorbeeld in een bouwmarkt hier om de hoek in de grote winkelstraat, de Hubo. Daarnaast, of een stukje verder, zit bijvoorbeeld een biologische winkel, de Lingen. En daar verkopen ze allemaal biologische producten. Dus ja, ik kan me voorstellen dat je, hè, dat, dat is een contrast. Een, een groot contrast. Die eh, groenten die dus hè, zorgvuldig worden gekweekt door mensen. Alhoewel ik die hele bio-industrie ook wel als een scam durf te bestempelen onderhand hoor. Want er wordt ook gruwelijk veel geld mee verdiend. Ja, ik heb er ook weinig vertrouwen in hoe dat nou uh, heel dezelfde is, want er zit nog steeds dezelfde marktwerking achter. En uh, zolang dat uh, niet uit de wereld is geholpen, dan uh, zal het heel erg moeilijk zijn om uh, puur biologisch voedsel te krijgen. Want ja, het vind... gaat uiteindelijk om het kostenplaatje. Je kan het beste als je echt biologisch voedsel wil, uh, wat ik ook wel eens doe, dan uh, fiets ik bijvoorbeeld uh, rond de dorpjes om de stad. En dan zie je heel vaak boeren die uh, dingen aanbieden. Of uh, eieren of uh, groenten, of fruit. Of... En vaak voor een schappelijke prijs. Ze hebben dan zo'n klein kartje voor hun huis staan. En, nou ja, zo kun je ook uh, aan je groenten en fruit komen. Ja, of uh, verbouwen het lekker zelf. Uh, ja, kunt ja. Allemaal... als je de grond hebt. Hè, want er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die wonen in de binnenstad. Die hebben geen tuin. En, maar nee, en... snap ik. Maar of niet je de ruimte. Je uh, gebruik maken van potten of zo. Je kunt ja. altijd een gedeelte doen. Maar hoe zit het dan als je bijvoorbeeld helemaal geen balkon hebt? Nou, ja, dus... vroeger waren ook veel meer uh, die volkstuintjes. Ja, klopt. Ik liep vandaag nog langs de vereniging voor volkstuinen hier in Groningen aan de Helperzoom. Toen had ik nog even de neiging van laat me even binnen gluren. Even kijken, die tuintjes, mooi. Is, is dat bij jou in, in de regio ook, uh, Toxapees, die volkstuinen? Nou, niet echt, maar iedereen heeft, of de mensen die echt de ruimte voor hebben, die, die hebben dat wel. Mm -hmm. Ik zie bij ons wel wat meer. Mm. En we hebben zo'n gewoon, uh, gewoon een stuk tuin en uh, ook een stuk om, uh, om uh, dingen te verbouwen. Hoe zit het eigenlijk uh, met de boerderijen bij jou in de omgeving? Er staan er veel leeg. Uh, ja, best wel. Dit is toch eigenlijk ongelooflijk. Hè? Eigenlijk zou ik gewoon bij deze een indirecte oproep moeten doen aan mensen... om die shit te gaan kraken. En om daar gewoon een uh, boerderij te beginnen. Verbouw je eigen groenten, verbouw je eigen dingen... want er komt een tekort aan voedsel. Dat ja. realiseren mensen zich alleen nog niet, denk ik. Er is al een boerderij gekraakt, hè? Ja, oh, ik zag bij Meerstad, hier in de buurt van de stad Groningen ook... Hebben ze ook een aantal boerderijen gekraakt. En, maar wordt het getolereerd daar? Want je zit natuurlijk in een andere gemeente. Hè? Wat is het? Hoe heet dat gebied nou, daar? Is het, het uh, ontamd, hè? Ja, maar als, als je nou eens met een heel goed plan komt. Ja, daar zat ik dus ja. aan te denken. Van, de, nou kijk, je legt dat voor. Kijk, We een, gaan biologische wijn maken, ik noem maar wat. Het, uh, het, ma het maakt niet uit wat je doet, maar. Nee, maar het klimaat uh, wordt steeds beter voor wijn hier. Nou, reken daar maar niet te veel op, denk ik. Nee? Nee, niet voor wijn, ja. Je moet gewoon lekker breed aanpakken. Met ja, veel dingen. Maar voor wijn krijg je Europese subsidie. Ja, subsidiepotjes, ja. Die, die moet je dan even opzoeken. Als dat is meegenomen, dan is het altijd leuk. Maar ik, ik, ik bedoel, van, maar als je een leuk plan hebt. en je legt dat voor, kijk, want die boerderijen, die staan er toch. en er wordt niet niks ontgekeken. mee gedaan. En het raakt toch alleen maar verder in verval. En als je gewoon met hele simpele middelen uh, iets uh, kunt beginnen daar, nou, misschien heb je dan uh, hè, heb je misschien de, de ambtenaadjes ook wel mee. Ja, wat ik me afvraag, Toxopees, dat kraken, wordt dat getolereerd door de gemeente Oldambt? Ja, ongeluidend. Dus ze, ze staan er toe. Het is niet zo dat ze aanzetten tot ontruiming en zo met de politie... Of heb je geen idee? B ben je er nog, uh, Toxo? Hallo, Toxo. Nee, ik hoor Toxo even niet. Blackbox, uh, jij bent er nog wel? Ja, ik hang er nog. Ja, uh, ik denk dat uh, Toxo zo wel weer uh, terugkomt. Er zullen wel weer aivd uh, verbindingsproblemen zijn. Ik mag natuurlijk niet vertellen van. Uh, ga een boerderij kraken in het Old Amt. Ben je er weer, Toxo? Nee, dat is natuurlijk heel erg stoos. Ja, ja, Toxo is er nog niet weer, volgens mij. Ik ben ja, Oh, je bent er wel? Ah. Wat ik me afvroeg, Toxo: de politie grijpt ook niet in bij het kraken daar? Uh, nee. Oké. Okay. Wat ik wou zeggen, heel veel van de boerderijen, de mijne, doen het dan. Ja. Het oosten van Groningen. Mm -hmm. uh, ja, de boerderijen vroeger gingen ze op generaties. Van de uh, generatie. Mm -hmm. Op een gegeven moment was er geen opvolging meer. Ja. En daardoor is het ja, leeg komen te staan. Mm -hmm. Sommige zijn, uh, ja, die zijn in handen van de gemeente. Oké, okay, die kopen die dingen dan aan, zeg maar. Ja, en sommige zijn nog gewoon in bezit van de familie. Dus van uh, overgeërfd. Uh, dan gaat het gewoon op basis van, uh, ja, van grond, zeg maar. Mm -hmm. oh, dus je zou dus ook uh, bepaalde families kunnen contacten. Ja. Oh. Interessant. Oh, interessant om te weten. Op de, uh, talk show. Ik, ik, ik zou dat best willen doen, zo'n boerderij uh, runnen daar. Ik, ik, heb, ja. ik overweeg dat steeds vaker om maar gewoon zoiets te gaan doen. Ja, kijk, en het probleem is: uh, ja, ze hebben dan geen geld om die boerderijen te onderhouden. Mm -hmm. en die dingen die zijn echt gigantisch groot. Maar wacht eens even. Ho hoe groot zijn die boerderijen? Ik bedoel, uh, hoeveel mensen ja. kun je daar huisvesten? Ja, veel. Nou, de gemiddelde boerderij hier, het woonhuis, mm -hmm. ja, dat is een beetje net als een villa. Ja. Dus minimaal uh, zeven slaapkamers. Kijk. En een schuur, uh, nou ja, dan kun je gewoon uh, met een vrachtwagen uh, een rondje in rijden. <lacht> dus eigenlijk ja. moet je zo'n ding opdelen in woondelen. Uh, ja. En dan, ik noem wat, in vier, vijf woondelen en dan ga je er gewoon wonen. Met verschillende mensen, maar dan moeten we allemaal mensen zijn die een actieve rol bijdragen aan het in stand houden van die boerderij. Het onderhoud, ja. het, het, het land bewerken, desnoods wat vee. En zo moeilijk kan het toch niet zijn? Nee, in principe niet, als je maar nou wilt. En je houdt een biomarkt één keer in de zoveel tijd en dan ga je kaas verkopen en dan ga je. Desnoods doe, doe je dat samen met andere boeren. Ja, als je de mogelijkheden maar ziet, jongens. Ja. ja ik... Maar mijn vader heeft onlangs ook een boerderij gekraakt. Oh. Ja, voor de lol. Oh, en, en het is gelukt? Ja, ja. Oké. Okay. Ja, want uh, er kwamen ook heel veel, uh, gingen er, uh, Polen in. Oeh. Die gingen er wat zo maken, stoken en dat soort dingen. Polen. Ja, en nu, uh, ja, er af en toe studenten in en zo. Oké. Okay. En er uh, is dus iemand uh, ja, die, die had geen werk en uh, die, uh, die verbouwt er nu ook groenten en zo. Oké. Okay. Ja, kijk, dat zijn een leuke uh, opstartetjes natuurlijk. Nou, toch zo. Uh, La, laat me weten, als er nog zo'n boerderij uh, te kraken is, ik, uh, ik sta er wel voor open. Ik wil, ik wil wel eigenlijk misschien wel uh, zoiets gaan doen. Ja. Overweeg, ik echt, echt serieus, het, het, het hele gehaaste leventje van het uh, werk als uh, creatief persoon, dat ben ik wel een beetje zat. Soms heb je dat. Ja. Dan krijg je opeens het gevoel van ik moet wat anders gaan doen. Ja. Een beetje knutselen in de klei en op het land en zo, dat vind ik wel mooi. Ja, want ons kwam ook steeds meer ja, biologische restaurantjes en zo. Oké. Okay. Ja, er staat trouwens een hele mooie documentaire ook op QFFL. Met mm -hmm. een Nederlandse ondertiteling. Oké. Okay. Het uh, heet uh, The Farm of the Future. Hmm. En, uh, de, en uh, om even heel kort te over die documentaire, daar wordt heel mooi uh, uh, belicht van uh, dat alles olie gedreven is. En ze hebben dus uh, grote machines nodig, ze moeten het land ploegen. Uh, hebben, ze hebben grote tractoren nodig, uh, inzijmachines, uh, noem het maar op. Ja. En dat kost allemaal bakken met olie. En uh, die, in die documentaire uh, mm -hmm. komt op een gegeven moment dus helemaal naar buiten dat ze dus. Uh, uh, ja, ze hebben op een gegeven moment een boerderij daar, ja. en het enigste vervoermiddel wat ze daar hebben, mm -hmm. dat, is zo dat is een quad. Ah. En, en uh, daar kunnen ze dan wat wagentjes aanhangen, mm -hmm. maar um, dat is het enigste uh, <lacht> ding wat olie Stop. verbruikt op dat hele terrein. En nou beter, zo zou ik het ook doen halen. denk ik. Ja, ze halen, en ze halen echt enorm veel, uh, uh, nou ja, in ieder geval heel veel diversiteit, op, op een paar, paar vierkante kilometer halen ze heel veel diversiteit van hun land af. Wat goed zeg. Ja, echt fantastisch om te zien. Dat noemen ze trouwens boslandbouw. Oké. Okay. En uh, ja, dat is heel erg interessant. En uh, ja, het is dus een hele andere benadering van uh, hoe wij de huidige uh, uh, landbouw bedrijven. Mm -hmm. uh, ja, dan gaan ze gewoon helemaal 180 procent... Uh, uh, ...gaan ze gewoon andersom en dan uh, gaan ze al die dingen elimineren. En dan... Okay. dan zie je de meest fantastische voorbeelden. Ik zal, uh, ik zal eens kijken of ik die documentaires even kan bumpen. Nou, mooi. Dat zou wel uh, gaaf zijn voor de mensen die uh, daar meer over willen weten. Want ik kan me voorstellen dat er uh, meer mensen zijn die uh, uh, ja, meer willen weten. En de mensen die dus meer willen weten over de bijen... Uh, uh, nou ja, zoek even. Uh, Google, dat is... Q-O-O-Q-L, E Dat is uh, de zoekfunctie. Bovenaan, rechtsbovenaan, uh, de QVF website. Tik daar gewoon in bijen. En uh, je vindt het uh, inmiddels zes pagina's tellende topic over bijen. En uh, daarin staat genoeg informatie om uh, voor jezelf een uh, aardig beeld te kunnen vormen van wat er aan de hand is. Uh, ja, dat brengt mij uh, bij een muziekje, maar... Goed idee? Ja, lijkt me prima plan. Uh, dit keer Black Box. Heb jij een uh, uh, verzoekje? Joh, ik ben zo slecht in titels. Joh, doe maar wat. Maakt mij niet zoveel uit. Vind, doe uh, maar wat, ja, veel... oké. Okay. Nou, um... ik, ik, ik vind veel muziek mooi. Dus. En, uh, dan doen we Three Little Birds van Bob Marley. Dat was Three Little Birds van Bob Marley. Ja, dan blijft die man een ja, ongelooflijk fantastische uh, muzikant. Uh, ik zie dat de Free Electron uh, last had van de voelsprieten en dat hij er even van tussen is. Um, ja, jullie zijn er nog, uh, Tokso en Blackbox? Box? Mm -hmm. Nou ja, uh, en de mensen die nog luisteren, luisteren nog steeds naar de 32e podcast van de QFF Podcast Series. Uh, ja, mijn naam is Bafomet, het is vandaag woensdag 4 juni 2014, vijf minuten over negen inmiddels. En ik lees net even kort dat er dus um, gehackt zouden zijn, of in ieder geval er is een aanval uitgevoerd op de server waar QFF op stond. Dat gebeurde de bewuste vorige week en dat gebeurde vanaf het IP nummer 199.30.89.100. 10. En dat, zijn, uh, dat is een IP-nummer van uh, de Amerikaanse internetprovider Zerigo. En dat IP-nummer bevindt zich in uh, de buurt van San Jose, in uh, nou ja, het zuiden uh, van Amerika, tegen San Francisco aan, in Californië, in Sunnyvale. Uh, Santa Clara dat is het exacte uh, plaatsje waarvan de aanval vandaan zou hebben uh, plaatsgevonden. Ja! We zien het wel. Uh, er was een aanval. Het IP-nummer is in, uh, in, inmiddels geblokkeerd. Dus uh, de podcast met uh, Erwin Lensink, die toen niet door kon gaan, die zou wel eens <laughs> bewust vernacheld kunnen zijn. Dus blijkt nu achteraf goed. Nou ja, fijn om te weten. Uh, ik vraag me wel af wanneer dat testgovata Veroend.com gaat veranderen weer in www.quavata.veroend.com. Ik hoop dat dat uh, niet aan de aandacht van de hoster ontsnapt. Frepsi, trek hem even aan zijn sik en wijs hem er AUB nog even op hoe belangrijk dat wel niet is. Want anders uh, zijn we straks onze domeinnaam Futsi kwijt of weet ik veel wat. Anyways, um, ja het volgende onderwerp. Um, zal ik uh, de bumper van Mac er maar weer bij pakken? Of uh, maakt het niet uit? Aloha. Zijn jullie uh, er nog? Toxo en uh, BB? O ja. Tokso wel? Blackbox, jij ook? Ja, ik ben er. Ik ben er. Ah, oké. Okay. Bumpertje doen? Ja, is goed. Wat is een Howler Monkey? Jacob Appelbaum zal het vertellen. Het is een post van Albert Heinstein. Die plaatste dat uh, gisteren. Uh, laten we even kort. Uh, ja, nou ja, goed, een Howler Monkey. Uh, ik, ik denk dat het beste is om even gewoon uh, te gaan kijken. Of luisteren in dit geval voor de mensen die uh, naar de podcast luisteren. Jacob Appelbaum. Luister even mee. There will probably be time for a few minutes of Q&A in the end, so you can ask questions here or on IRC and Twitter via our Signal Angels. Please welcome Jake Applebaum, independent journalist, for his talk to Protect and Infect, part two. Okay. All right, thanks so much for coming so early in the morning. Um, Well, maybe not so early in the morning for most of you, apparently, since you've all been up for more than an hour. But uh, <clears throat> I'm going to talk today a little bit about some things that we've heard about at the conference. And I'm going to talk a bit about some things that you have not probably ever heard about in your life and are even worse than your worst nightmares. So, um, recently we heard a little bit about some of the low-end corporate spying uh, that's often billed as being sort of like the, the hottest, most important stuff, so the FinFisher, the hacking team, the Vupen, and sort of in that order, it becomes more sophisticated and more and more tied in with the National Security Agency. Um, there are some Freedom of Information Act requests that have gone out that actually show Vupen being an NSA contractor, writing exploits, that there are some ties there. Um This, this sort of covers the sort of uh, the, the whole gamut i believe which is that you know you can buy these like little pieces of forensics hardware and just as a sort of fun thing i bought some of those and then i looked at how they worked and i noticed that this mouse jiggler you, you plug it in and the idea is that it like keeps your screen awake so hey, have you, any of you seen that at all It's this piece of forensics hardware so your screensaver doesn't activate So, um, I showed it to one of the systemd developers and now when you plug those into a Linux box that runs systemd, they automatically lock the screen when it sees the USB ID. <clears throat> <laughs> so, when people talk about free software, free as in freedom, that's part of what they're talking about. So there's some other things which I'm not going to really talk a lot about it because basically this is all bullshit that doesn't really matter and we can defeat all of that. This is the uh, individualized things we can defend against. Um But I want to talk a little bit about how it's not necessarily the case that because they're not the most fantastic, they're not the most sophisticated, that therefore we shouldn't worry about it. This is Rafal. I met him when I was in Oslo, in Norway, for the um Oslo Freedom Forum. And basically, um he asked me to look at his computer because he said, you know, something seems to be wrong with it. Uh I think that there's something, you know, slowing it down. And I said, well, I'm not going to find anything. I don't have any tools. We were just going to, like said the computer and I looked and it has to be the laziest backdoor I've ever found it was basically a very small program that would just run in a loop and take screenshots and it failed to upload some of the screenshots and so there were 8 gigabytes of screenshots in his home directory <laughs> and I said I'm sorry to break it to you but I think that you've been owned and uh by complete idiots <laughs> and um he he Don't be besuur hè yeah, als je dus als journalist ik zet hem even op stop uh, uh, uh, uh, uh. Een, een, een stukje software op je pc hebt dat dus screenshots maakt van alles wat je doet en dat opstuurt. Maar dat gaat dan mis. En ze blijven in de Home Directory van de PC staan, die daardoor volloopt. En slomer wordt en slomer wordt. En waarop de journalist vraagt aan Jacob Applebaum: kun je even naar mijn pc kijken? En vervolgens ontdekt uh, Applebaum. Zeg maar die backdoor. Um, ik heb de hele, het hele stukje al gekeken. En ik zou mensen aan willen raden, ga het even kijken. Uh, Jacob Applebaum to protect and infect. Het is deel 2. Het heeft meerdere delen. Ik heb ook de andere delen even bekeken. Een echte aanrader. Um, het geeft behoorlijk wat inzicht in de mogelijkheden die ze hebben... met, uh, nou ja, op basis van de huidige technologie... En dat gaat vele malen verder dan de meeste van ons denken. Uh, dat gaat zo ver dat zelfs USB-stekkers uh, voorzien zijn van uh, zaken waar je liever eigenlijk helemaal geen weet van hebt. Um, daarom is het uh, heel erg interessant om uh, dit topic eens even uh, um, nou ja, aandachtig door te nemen. En dan met name dus die uh, video waarvan ik net een stukje heb laten uh, horen... Dan die howler monkey. Dat wil ik jullie ook nog even laten horen. Dit is een howler monkey. Luister even mee. Uh, radio frequency transmitter. Well, what's a howler monkey? Um, we'll talk about that in a second. But basically, this is for Ethernet uh, here. This is the firewalk. It can actually do injection bidirectionally on the Ethernet controller into the network that it's sitting on. So it doesn't even have to do things directly to the computer. It can actually inject packets directly into the network according to the specification sheet, which we released today on Der Spiegel's website. Um, as it says, active injection of Ethernet packets onto the target network. Here's another one from Dell with an actual Flux Babbitt hardware implant for the PowerEdge 2950. Um, this uses the JTAG debugging interface of the server. Why did Dell leave a JTAG debugging interface on these servers? Interesting, right? Because it's like leaving a vulnerability in. Is that a bug door or a back door? Or just a mistake? Well, hopefully, they will change these things, or at least make it so that, if you were to see this, you would know that you had some problems. Hopefully, Dell will release some information about how to mitigate this advanced persistent threat, right? Everything that the U.S. government accused the Chinese of doing, which they are also doing, I believe, we are learning that the U.S. government has been doing to American companies. That, to me, is really concerning, and we've had no public debate about these issues. And in many cases, all the technical details are obfuscated away, and they're just completely outside of the purview of discussions. In this case, we learn more about Dell and which models. And here's the Howler monkey. These are actually photographs of the NSA implanted chips that they have um, when they steal your mail. So after they steal your mail, they put a chip like this into your computer. So the one, uh, the Firewalk one, is uh, the Ethernet one. And uh, that's uh, an important one. You probably will notice that these look pretty simple, common off-the-shelf parts. So, whew. All right. Who here is surprised by any of this? <clears throat> I'm really, really, really glad to see that you're not all cynical fuckers. Ja, ja. Would admit wat natuurlijk klassiek is, die okay. Howler Monkey, dat is dus iets wat in je pc ingebouwd zit. Die het mogelijk maakt om uh, packages met informatie uh, via je netwerkkaart te versturen. Je pc uh, wordt dus eigenlijk niet gebruikt, maar je netwerkverbinding wordt gebruikt. Waardoor feitelijk jouw internetverbinding uh, nou ja, lam gelegd kan worden. Maar uh, het kan je ook compleet in de gaten houden. En uh, het is natuurlijk zorgwekkend. Ik, ik, ik zou de mensen echt met Klem aan willen raden om, om dit te kijken en om jezelf eens goed te informeren over dat wat er ja, gewoon daadwerkelijk allemaal gebeurt. En Jacob Applebaum zet dat uh, behoorlijk netjes op een rijtje uh, in mijn optiek, dus ik, ik, het is wat mij betreft een uh, absolute aanrader. Want ja ja? Um, even een vraagje, hè? ja, ja, even um, vraag je, ja, ja, natuurlijk, even kijken. Want je had het over dat uh, Howling Monkey gedoe, ja. Maar dat is dus het, uh, het geluid wat jouw netwerk maakt? Moet ik dat zo zien? Nou, die Howler Monkey is, is gewoon een stukje hardware in je computer. Oké. Okay. En die, daarom zou ik je ook aan willen raden. Ga even die, dat topic. Wat is een Howler Monkey? Bekijk die uh, twee YouTube-linkjes even die bovenaan staan. Die geven een uh, heel aardig beeld van hoe het zeg maar in zijn werk gaat. En daarnaast zou ik op YouTube, als je echt geïnteresseerd bent, nog even wat meer video's van deze Jacob Applebaum bekijken. Die geeft wel een aardige inkijk in hoe ziek um, het er eigenlijk aan toe gaat in, in, nou ja, achter de schermen van wat wij denken dat het uh, internet is. Snap je? Ah, het is okay. ja. nou, het, okay. het, het, interessant het en daarom wilde ja. ik het ook even bespreken. Bedankt Albert Heinstein. Ja man, bedankt. Toch zo. Had jij nog wat eraan toe te voegen? Of, uh... Ja, schoon stage 2.0. Ja, ja, absoluut. En dan is het ook niet <laughs> vreemd dat onze EG zoveel geld investeert in uh, IT. Ik zeg, we gaan naar de bumper. En dan gaan we zo meteen naar het volgende onderwerp. Dat was die gigantische brand gisteravond in Moerdijk bij Shell. Hebben jullie daar wat van meegekregen? Ja. Het was ja, wel even we... wisselijk, hè? Ja, dat was, een, uh, dat was een hele leuke, wat dat betreft. En wederom in Moerdijk. Ja, daar heb je wel. Uh, dat is toch één vergabak van uh, dat soort uh, uh, industrie, toch? Of niet? Ja, nou ja, we hadden tot gisteravond al een 22 pagina's tellend topic over de brand in Moedijk. Inmiddels stelt het uh, topic 23 uh, pagina's, maar dat ging over die volgaande brand bij Chemiepak. En het was Combi die gisteren om uh, 23 uur 12 het volgende melde. Grote brand met explosie bij Shell in Moedijk. 3 juni 2014, 23 uur 10. En het komt van nu. Nl. Bij Shell en Moedijk woedt dinsdagavond een grote brand. Ook is er een explosie geweest. Dat meldt de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Over de oorzaak en over eventuele gewonden is nog niets bekend. Al dus een voorlichter. Volgens de omroep Brabant was er kilometers vanuit de verte een vuurbal te zien. Ook waren er in de omgeving twee enorme knallen te horen. Het is nog niet duidelijk wat er exact is gebeurd. Het is zeer druk rondom het Industrieterrein. De brand trekt veel bekijks van omstanders. Er is een traumahelikopter ingezet. Het shell-complex ligt aan de Chemieweg in Moedijk. Hoe toepasselijk ook die naam trouwens. Aan de andere kant van het industrieterrein is het terrein waar begin 2011 een enorme brandwoede bij Chemiepack. Het bedrijf ging volledig in vlammen op. Het water en de bodem raakten ernstig vervuild. Nou, daaronder staat een video. Ik kan die video wel even aanzetten, maar volgens mij hoor je niet zoveel. Nee, het zijn gewoon mensen die wat praten en nou ja, de brand op afstand filmen. Um, geen stijl. Shell Moedijk ontploft. Boom. Prio, Prio, grip 1, 2, 3, 4, 5. Paniek. De Shell Moedijk foto uit betere tijden is geëxplodeerd. De fik staat erin. En staat in de fik. Enorme drukgolf. Knal werd tot minstens 40 kilometer verder gehoord en gevoeld. Nog niks bekend de... over... Ja, 40 kilometer. Dat is, uh, uh, uh, uh, in ieder geval het komt erop neer, nou ja, hetzelfde verhaal als wat ik net al voorlas dan de lifeliners die uh, ingezet waren um, de foto's het staat allemaal in het topic en het geeft een aardige uh, nou ja, weergave uh, van wat daar is gebeurd en Dromen plaatste gisteravond al heel toepasselijk die uh, minister van uh, informatie van Irak die alles ontkende en ja, vanmorgen plaatste ik, uh, een stukje, even kijken op de volgende pagina. Um, ja brand bij fabriek Shell in Moerdijk is geblust. De brand die dinsdagavond omstreeks kort voor elf uitbrak in de fabriek van Shell in Moerdijk is geblust. Dat heeft de gemeente woensdagochtend laten weten. De situatie op het industrieterrein is inmiddels weer veilig om wonenden hoeven hun ramen en deuren niet meer gesloten te houden. En dan lees ik iets over dat er toch wel zware metalen gevonden zijn. En om wat voor metalen het gaat, daarover wil de gemeente en ook de onderzoekscommissie commissie geen informatie geven. Vaag, op zijn minst. Toch? En het OM nou, beetje... gaat de brand ook onderzoeken. Sorry? Hm? Het OM, het Openbaar Ministerie, gaat ook onderzoek doen naar de brand in Moerduik-Bachauw. Nou, dat is dan een geruststellende gedachte. Ja, ja, goed. Uh, het is natuurlijk uh, niet goed voor uh, Moeder Aarde, dit soort uh, branden. Nee, zeker niet. Dit is, uh, ja, maar die, dit soort complexen die staan echt all over the place. Dus, uh... Ja, ja dat, dat is ik vind het ergens wel uh, zorgwekkend dat er uh, zo uh, laconiek mee om wordt gegaan. Althans, zo lijkt het. Ja, bij sommige dingen kun je wel je vraagstukken uh, neerzetten. En uh, ja, wat, wat de gevolgen er allemaal van zijn. En uh, hoe dat allemaal weer uh, gedaan wordt. Ja. Ja. Bizar. Ik, um, ja. Toch uh, zo. So. Nou, dat was uh, tot voor kort geleden ook. Zo met uh, het bedrijf Otterfiel. Ja. Die zit in de Rotterdamse haven. Klopt. En er was ook heel veel gedonder mee. Uh, ja, er uh, waren heel veel uh, incidenten. Echt ernstige incidenten. Want mm -hmm. werd allemaal geprobeerd om, om uh, dat onder de pet te houden. Ja, dan willen ze gewoon natuurlijk koste wat kosten voorkomen. Dat dat naar buiten komt. Ja. Ja, er zal alweer weer een leuk leren Advocaten bij advocaat en zo. Uh... ja. Ja, ons kent ons en, uh, ja, nee, het is, uh, ja, en ik bedoel ook van, uh, kijk, um, misschien reizen de kosten ook wel de pan uit voor dat soort bedrijven. En uh, ja, het is altijd maar weer die uren druk wat er ook achter zit. Ook dat. Nou. En dan wordt soms uh, de veiligheid met voeten en handen betreden. Ja, en dat is natuurlijk een kwalijke zaak. That's how it works. Ja, helaas wel. Ik ja. Van, uh, maar ja, als je dit soort rampen uh, dan uh, krijgt en al die metalen die komen dan ook weer vrij. Ook weer inderdaad. Uiteindelijk belanden het allemaal in ons voedselketen en uh, vreet je het allemaal zelf op. Ja, ook dat. En... En vooral, vooral Nederland, we uh, mm -hmm. hebben dan een heel mooi kaartje, dat noemen ze, Er is een kaartje dat laat de zogenaamde dead zones zien. Mm -hmm. En die zijn op meerdere plekken uh, op uh, de wereld. En daar is voornamelijk op plekken waar uh, niet zoveel stroming in de zee uh, zit. Oké. Okay. Als je dan zeg maar aan de Noordzee denkt en de Waddenzee. En dan uh, ga je richting de Oostzee. Ja. Dan uh, is dat uh, zeg maar, nou ja, vergeleken met de rest van de uh, uh, oceaan is dat uh, stilstaand water. En uh, zit het ook uh, vol met uh, zeg maar de gevolgen van uh, nou, onder andere de landbouw en uh, de industrie. Want het, het wordt er uiteindelijk allemaal via slootjes afgevoerd. En, dat is waar. En, en, en worden dat soort plekken dus gewoon vergaarbakken voor, uh, voor zware metalen. Ik weet niet of je toevallig nog dat meer hebt gekregen op het nieuws. Uh, de, met uh, de vissoorten in het IJsselmeer. Mm -hmm. Hè, dat die binnenlandse uh, vissers het zo moeilijk hebben. Klopt. Nou, dat, komt, dat komt onder andere uh, door een stukje beleid ook weer. Dat er geen fosfaat uh, in het water mag zitten. Maar dat is voor sommige vissen weer dodelijk. En uh, uh, kijk, en fosfaat, net wat die vis ook zegt, dat is, dat is een uh, voedingsbron voor uh, heel veel uh, uh, planten en dieren. Mm -hmm. Die hebben dat gewoon nodig. Ja, klopt. En, uh, ik, ik weet dat zelf ook toevallig, want ik ben dan bezig met aquaponics. En dat fosfaat dat is gewoon uh, een key element voor uh, de basis van uh, een, een compleet micro-organisme, die je dus gewoon helemaal kapot hebt gemaakt. Ja. En ver, verre strekkende gevolgen. Het houdt dus in dat wij dus gewoon zeg maar, de mineralen gewoon langzaam uit, het, uh, uit de aarde en, en uh, het water halen. En mm -hmm. het niet uh, goed reguleren. Gewoon puur door achterlijke wetjes. Omdat men niet weet wat men meer aan het doen is. Ja. Ja, de achterlijkheid van de mens. Dat is, gewoon, uh, dat is ook wat de mens straks gaat achterhalen. Zijn eigen nou ja, achterlijkheid. Als ze niet oppassen. Kijk, de mens. Um, nou ja... ik ik denk dat we die grens al langzaam zijn overschreden. Far beyond, zelfs. Ja, de, dit is, ja, nee. Dit zie ik geen uh, tientallen jaren meer uh, doorbeduren, zo op deze manier, hoe wij uh, zeg maar uh, het hele voedselketen en alles uh, in stand houden met uh, olie. Want dat is het uiteindelijk. Ja. Olie ja. is gewoon een echt een hele grote boosdoener. Want die pesticiden zijn ook allemaal weer op, uh, op uh, olie gebaseerd. Ja. Het is allemaal op olie gebaseerd. We hebben, uh, It's just nodig. no good. No, no good. Op, op Sint Maarten zouden ze dan uh, zeggen Mi Havi Fall Down, man. En oeh, dat brengt mij bij het volgende liedje. Havi Fall ja. Down van mijn vrienden van Sint Maarten. Hè? De jongens van uh, Orange Grove. Ja, eh... Uh, I'm come listen, to to No need to worry, man. You always get back. It's just your people on the streets who laugh to suffer, yeah. You never go hungry and you sleep well every night. It's just your people who can't afford no supper. And there's one reserved for your aim. Wanna avoid through your brain till your day, so you don't wake up tomorrow. To cause more pain and suffering to spread, Later, You're only in it for your best interest, Pretending that you care but really you couldn't care less You're spreading suffering from behind a desk And one thing is for sure these And I to stop it. They want it all no. Sooner or later, even by the don't they run away, eh? They run away, yeah, They run away, eh? They run away, eh? Oh shit, oh geez in the place, y'all know the deal. This shit is too bloody real. What's going on? Goin' on, on. Hey yo, embrace a place to be they gon' turn it to waste you just wait and see the same things you take on so sacredly to them they were just as much as dust you can't tell me the bombing is the right solution just like trying to save our ozone by causing more pollution like using gasoline to try to out a fire like trying to fix them flat by flattening your other tires. sounds silly i know but you look silly to me like a bunch of little kids acting ridiculously do something about your 40 million liter and i mean that literally you got more problems than little italy saddam so was just literally. Blah, blah. Yo, we gon' blaze it up, blaze it up. Yo, we gon' blaze it up, blaze it up. We not gon' run from the man. We gon' raise it up. Them not stop them, they a fall down. For our we got must be fall down. If no won't stop they want it all no Sooner or later, even body got to let it all down. Them not stop them, For our we got must be fall down. If want it all no Sooner go Ja, Mihafi Down, jongen van Orange Grove. En uh, dankjewel Michael en Jacob voor het uh, bedenken van uh, Orange Grove. Zonder jullie, um, ja, had de wereld en muziek al toch een beetje anders uitgezien. En eh, ik ken deze gast al heel lang en heel goed. En uh, ik, ik ben uh, maar wat blij, uh, nou ja, goed dat er muziek bestaat. Want uh, als ik weg ben van Sint Maarten en ik draai Orange Grove, ben ik altijd een beetje thuis. Dus dankjewel uh, Michael en Jacob. En de rest van de jongens natuurlijk uh, die de band vormen. Maar Michael en Jacob zijn uh, door, ja, voor mij toch de twee founding fathers van Orange Grove. Um, Blackbox en uh, Toxo. Jullie zijn er nog? Uh -huh. um, ik zag dat Mac nog even wat toevoegde over uh, dat wa ja, water. Bijvoorbeeld de Middellandse Zee noemde hij. Elke kub water zich daar eens in de tachtig jaar met Atlantisch Zeewater. Ja, dat is ook weer zo'n gebied waar dus niet zo gek veel stroming zit en zich alles ophoopt. En de dat, rivieren, uh, die benoem jij ook. Wat zeg je, Baffelmest? Ik zeg je, de rivieren die ook in de Middellandse Zee uitkomen, die benoem jij ook uh, terecht. Ja, nou ja, ik meen dat de Adriatische Zee ook uh, een van de meest gevulde zeeën was uh, uh -huh. ter de wereld. Dus. Door de ja, maffia cool, is ja. daar veel gedumpt. Uh, wat zeg je toch zo? Ja, die Adriatische Zee, want... Gisteren had ja, ik in... een uh, collega van mij, die komt op vroeg Slavje. Dat is wel veel de tijd. Maar die zien je ook heel veel in uh, de Adriatische uh, allemaal uh, bewaard uranium en zo. Dat wordt daar gedumpt, hè? Ja, maar ook gewoon uh, wat ze gebruikt hebben in de oorlog. Nou. Het schijnt ja. ook dat daar uh, mijn Zuidlood, in mijnen liggen. In van Zuidlood, Nederland. Ja, Sorry. Nee, nee, maar uh, die zijn er gedumpt. Die AP-23 landmijnen. Ja, orde oh, wil ik. Ja. Oh, oké. Okay. Die schijnen in de Adriatische Zee gedumpt te zijn door de Nongreta-mafia. Oh, nou, fijn. Die doen wel vaker chemische afval, zeg maar, en andere dingen. Ja, trieste zaak. Ja, die hebben nou ook het monopolie in Italië op de founders beheerd. Oh ja, dat verhaal is wel uh, bekend bij mij. Dat is inderdaad uh, <laughs> dat is werkelijk niet normaal. Ah, dat van die AP23 landmijnen staat wel in het topic over de AP23 landmijnen op QVF. Dat dumpen in de zee. Oké, okay, oké. Okay. Maar even terugkomen op die, uh, op die Adriat Adriatische zee dan. Mm -hmm. um, en uh, je had het net over uh, verarmd uranium. Mm -hmm. Dat wordt nog steeds gebruikt natuurlijk. Er wordt heel wat afgeknald hoor. Ja, ook ja. weer later bijvoorbeeld. Irak. Af ja, Afghanistan. Wat denk je van Afghanistan? Ook? Ja. Dat zijn uh, elke inslag die een kogel maakt: <coughs> een kogel of een, of een uh, projectiel, waardoor dus een puntje op zit, dat uh, laat een, uh, een stofwolkje achter. Mm -hmm. En uh, ja, daar gaat gewoon de atmosfeer in. Ja, groot probleem. Not good. Not good. Idioten eigenlijk, hè? Ja, inderdaad. Je, je, je gaat je wel eens afvragen van uh, die hele, dat hele nucleaire uh, gedoe op, op waffelgebied dan ook. Waarom wordt dat in vredesnaam in stand gehouden? En, en ik bedoel, van, uh, we hadden het al een keer eerder over in podcast. Er zijn al lange uh, alternatieve uh, uh, brandstofstaven uh, verkrijgbaar ja. die uh, niet zo uh, uh, schadelijk zijn voor ons. Klopt. Dus, uh, nou, die komen we weer snel uit. Uh, follow the money, hè? De olieindustrie, de petrodollar. Dat brengt me bij de bumper. En het volgende onderwerp. Ja, we doen nog even één ding zo... Oh, oh, oh, ja. Stop, noodruim. Ja. Huttelbreaks, ja. uh, Kijk, um, even doorheen, dat ben ik het niet geweest. Nee. <laughs> bumper. Nee, kom maar, nu wachten we ook. Ik zet de klok ja, voor je aan, jongen. Hier. Ja, ja, ja. Tic, tic, nou ja, tic, bumpen, maar tic, misschien komt hij nou wel terug. Oké, okay, nou, dan gaan we gewoon bumpen. De uh, bumper van Mac. Dat brengt me bij het topic morphic fields. Daarin postte Combi een interessant stukje over een ontdekking van wetenschappers dat een ja, elektrische, een, een reeks van elektrische frequenties uh, kunnen helpen bij het helen van uh, chronische wonden. En dat is getest door onderzoekers. En ik vond het interessant. Ik denk dat wil ik toch even kort benoemen. Um, een ander stukje wat de Combi postte, dat was over de Lucifer Solution. Dat is een heel vaal, dat is een aanrader. En um, nou ja, daarom uh, dacht ik van even bumpen voor die podcast. Ja, dat is volgens mij wel een interessant onderwerp, of niet? Ja... Nou ja, sowieso ook uh, dat zijn de, het, het, het artikel is geplaatst door um, Albert Einstein. Al eerder had ik even een stukje. Het is een filmpje van die uh, Rupert Sheldrake. Uh, Electromagnetic Morph Genetic uh, Fields. Uh, kunnen we kunnen wel even een kort stukje van die video laten luisteren. Dat is misschien wel even interessant. Acknowledge... Hoe? geluid valt weg. Oh, we er is heel weer. We gaan luisteren. Um... So the fruit fly, uh, by mean, by through changes in genes, it's as if they flip the channel. And these uh, developing structures develop into wings, not halteres. It's like flipping a channel on your TV set. They affect a switch. But you can produce the same effect, for reasons no one understands, by changing the environment of fruit flies. If you expose three-hour-old uh, fruit fly eggs to fumes of ether, I now mean diethyl ether, the anesthetic. Um, the flies that develop, some of them develop with four wings instead of two. This is a developmental abnormality, a bit like thalidomide causing human abnormalities. Without genetic change, it just affects the, distur it disturbs development. Now, it was discovered by Waddington, who the man who put forward the creode idea, that if you keep doing this, generation after generation, more and more flies develop abnormally he thought at first it was a genetic selection effect. But the experiment was repeated at the Open University by Dr. May-Wan Ho and her colleagues. Um, and over a series of generations, uh, with an inbred strain where you could have no genetic selection effect, uh, they looked at the proportion that went... Uh, these are the generations. This is the proportion with four wings. First generation, about 2%. The next generation, about 7%. And so on, until they got up to about 35%. And in some cases, they stopped exposing the eggs to ether. But still, for generations, at a declining rate, they went on forming uh, four-winged flies. The interesting point, from my point of view, is this. After they'd done this, at the time of the 10th generation, they got some fresh flies of the same strain. They exposed them to ether. The first generation were transformed to 10%, the second generation to 20%, compared with... 2% and 6% the first time round. After these, all these flies had developed abnormally, it became easier for other flies to show the same abnormal form of development. And I would say that was because of morphic resonance. It has nothing to do with genes, and there was no genetic connection uh, between the new batch of flies and the ones that had been uh, treated previously. Now, the same principles apply... To the ja, ja, the ik, ik, ik zou zeggen, die video die duurt uh, 15 minuten. En een tweede video duurt ook 15 minuten. Ga het gewoon zelf even kijken. Dat, dat geeft denk ik het beste een, een beeld van uh, waar het hier om gaat. En, en daarom ook interessant dat de combi die twee uh, ja, dingen postte in dit topic. Dat deed hij, hij vandaag, of eigenlijk vannacht om uh, toen vandaag nog maar net begonnen was. Dus zeg maar, bijna 24 uur geleden. Um, ja. ja. Um, Bedankt, dit Combi. Toch... Wat zei je? Ja, dit is een, uh, uh, met het onderwerp uh, mm -hmm. dat komt eigenlijk naar boven heen. Dat dus met behulp van elektrische impulsen, ja. er dus veranderingen optreden. Ja. En um, als je dus ook een beetje fan bent van het electric universe. en mm -hmm. um, ja We zeggen wel eens uh, gekscheren tegen elkaar op QVF, we are all electric. Maar het is allemaal elektrisch geladen met elkaar. En ja. alles heeft een potentiaal. En, dat is ook um, zo. Nou, kijk. Maar het potentiaal kan natuurlijk ook van buiten komen. Of van, bo van, buiten, van buiten de aarde. Mm -hmm. uh, hè? Misschien verandert het potentiaal van de zon wel. En verandert daardoor de aarde. En wij mee. Ja. Maar gebeurt dat dus op groot niveau. Maar ook in het klein. Tuurlijk. Als het en universum het onderhevig is aan, aan invloeden van hè, de zon bijvoorbeeld. Magnetische deeltjes. Dan zijn wij dat ook. Nou ja, dat is, kijk, ze hebben hele mooie resultaten ook uh, behaald met het, uh, um, met, met het healen van sommige cellen. Mm -hmm. Vooral op het gebied van uh, diabetes en okay. uh, chronische, chronische uh, wonden. Uh, hebben ze hele mooie resultaten gehaald behaald met het, uh, met het uh, ja, met stimuleren van uh, elektrische ja, pulsen op de juiste plek. Yeah, And it's come naturally occurring electricity in our cells is key to how our bodies function. And that includes the healing of wounds. An externally applied low amplitude electric fields have been shown to help hard to heal chronic wounds. Like those associated with diabetes a diabetes where there is insufficient blood supply and drug treatments are not Effective. The externally applied electric field manipulates the body's naturally occurring electricity such that the new vessels are formed and blood supply to the wound is increased. Um, nou ja, het is gewoon echt serieus interessant. Dat het, maar je had het over elf, toch? Uh, ultra low frequencies. Dat stond erin? Um, nee. Oh. Ik dacht dat je dat oplast, namelijk. Even kijken, ultra low frequencies. Lees ik dat. Mm, nope. Oh. Ja, ze, ze gebruiken dit ook uh, bij patiënten die uh, ja, soms migraine hebben denk ik. Ja, of fantom. Nee, nee, nee. Hoe heet dat nou? Clusterhoofdpijn. Klopt, ja. Ja, dat is wel heel erg. Ik heb daar eens wat over gezien. Het is echt, het lijkt me echt vreselijk als je dat hebt. Ja. <tie> En dan, uh, nou ja, dus ook bijvoorbeeld uh, de, de ventriekels in de hersenen. Mm -hmm. Dat zijn eigenlijk holle ruimtes. Ja. Spul met met vocht. Mm -hmm. Die zijn er ook heel gevoelig voor. Ja. Daarom hebben we ook zo veel mensen, we ze in de buurt van uh, hoofdspanningsmaatstof. Hoofdpijn. Tent. Ja, dan hebben ze hoofdpijn. Ja. En er uh, is dus ook, uh, ja, dat is een artige gelijk. Je had ook dat Montauk project. Mm -hmm dat was een hele oude raad uit de Tweede Wereldoorlog, Het ja. zat op het topic van op QVF. Mm -hmm. maar daarmee probeer je dus ook uh, ja van mensen te beïnvloeden. Ik weet, en dat is geen grap, dat heb ik ook wel eens gepost op QVF, In de Eifel, in, in, tussen Trier en Bitburg, daar heb je naast uh, de Amerikaanse Air Force Base Bitburg, heb je Um, tussen Trier en Bietbroek bij ik geloof Rottweiler of zoiets daar liggen twee Franse uh, legerbasissen, ik weet niet of dat nu nog zo is, maar dat was ten uh, tijde van toen er nog een ijzeren gordijn uh, was wel het geval en daar stonden ook allemaal hele rare antennes en ik kan me herinneren als ik daar als kind langs reed, dat ik echt knallende koppijn kreeg, dat ging echt nergens over um, misschien was dat ook wel een soort apparaat dat kan. Ja, of dat het gewoon alleen militair doel, doel, doel heeft. Het waren enorme masten, rood met wit. Mm -hmm. Lijkend op hoogspanningsmasten, maar er stonden echt 30, 40. Ik heb die foto's daarvan ook wel eens geplaatst ergens op QFF. Misschien wel in een topic harp. Omdat ik dacht van dat het misschien zoiets was. Ja, ze, ge ze gebruiken wel hele rare instrumenten hoor. Uh, ik las voor laatst ergens iets over een, uh, een uh, nieuw type sonar wat ze gebruiken. Mm -hmm. En dat ding dat pompt even 750.000 watt het zeerwater in. Wat? <laughs> 750.000 watt? Wat, wat? Ja, inderdaad, ja. Nog één keer: 750.000 watt. Nee, was is het dan of niet? Toch zo. Wa wat? In nee, de gewoon wat, uh... Wel wat? Ja. Oké. Okay. 750.000... Nee, laat maar. Um, nou, ik, heb... nou, ik kan toch zo misschien wel een beetje onderlichten van uh, ja, hoeveel vermogen dat is in uh, zeewater. Ja, want zout. zeewater... Zout. Ja, dat glijdt, maar dat glijdt uh, eigenlijk eindeloos door. Zo winnen ze ook zo toch? Met elektriciteit. Ook, ja. Zo ja, doen ze dat op uh, Sint Maarten wel, tenminste. In de salt ja. pond. Mm -hmm. En ook op Bonaire. Ja, dan doen ze een plus en een minpool in het water. En dan krijg je van die vlakken, die zetten ze dan af. En dan krijg je zout. En dat halen ze eruit. Ja. Dat doen ze volgens mij oh, tegen al decennia lang zo. Ja, klopt, ja. Ik, ik moet wel eerlijk zeggen, toen ik op Sint Maarten kwam. Toen ik daar kwam uh, wonen. Toen had ik dat echt nog nooit gezien. En ik vond het zo'n rare gewaarwording. En ik ben toen gaan kijken. Toen brak die kerel een stuk van het zout af. En het gaf je aan me. En dan zei lik er maar aan. En ik, lik, ik dacht, wat the fuck? Je bent gewoon zout. win je zo dus. En ik, ik vroeg me altijd af waarom ze zoveel zout op dat eiland nodig hebben. Ja, want wordt heb heel veel geëxporteerd. Hè? Ah, oké. Okay. Want op Bonaire heb je dat ook, die zoutpannen. Mm -hmm. En uh, aan de kust staan uh, drie uh, obelisken. In de kleur van de Nederlandse vlag. Oké. Okay. En uh, er waren drie uh, hoofdafnemers uit Nederland. Dat was ja. dat in de poc tijd Oké. Okay. En de slaven moesten het, uh, ja, het uh, zout uh, eruit halen uit het water. Lekker werk. Ja. <laughs> ja, lekker werk, ja. Ja, nee, ja. Dat, is, dat is geen lekker werk. Ik bedoel, ik ken het Caribische water. En uh, ik, als je daar bijna dagelijks in zwemt, dat is echt enorm zout. Dat is echt geen grap. Ik, ik weet niet oh, hoe dat op Bonaire is, uh, Tox. Ja, dat is wel ongeveer hetzelfde. Maar op Sint Maarten is het echt... Als je aan de kant van de Atlantische Oceaan bent, valt het mee. Maar als je aan de kant van de uh, Caribische zee bent... Dus aan de binnen, binnenzijde eigenlijk, zeg maar, van het eiland. Dus aan de Dutch side, die ligt richting de bij van Mexico. Daar is het water zo zout. Het is gewoon niet fijn. Ik, uh, ik ging liever zelf zwemmen op Pinel. Pinel is een zandbankje voor het Franse deel. En uh, ja, dat, dat, dat is de fijne plek om te zijn. Zeg maar, dan ga je met een dinghy heen en uh, dan zit je op een zandbank. En dan moet je ook weg op een gegeven moment voor zeven uur s'avonds. Want dan komt het ding onder water te, te liggen. Dus mensen, als je ooit naar Zuid-Maarten gaat, dan uh, moet je naar uh, Pinel. En ik zie net dat uh, Blackbox zegt, be right back. Dus die is even weg. Jij bent er nog wel, uh, Toxo? Ja. Oké, okay, nou ja, ik zeg, het uh, onderwerp uh, Morphic Fields... Um, kunnen we afsluiten. Daar kunnen de volgende mensen naar gaan kijken. En natuurlijk, mensen, vul het vooral aan met nieuwe informatie. Uh, ik, we wachten even tot de Black Box terug is, want hierna wilde ik een topic bespreken wat hij gehashtagd had. Leelijnen en leescentra. Uh, tot die tijd een muziekje. Kraftwerk. Um, nou, nee, ik wil nog eens te, Ik wil eigenlijk nog eerst voor dat we naar Kraftwerk gaan een ander liedje doen van uh, de jongens van Orange Grove. Michael en uh, Jacob uh, van Orange Grove verdienen in mijn... Uh, in mijn ogen nog wel een liedje we doen het nummer Living Easy van Orange Grove. En ja, ze zijn van Sint Maarten net als ik. Dus enjoy. Dan snappen jullie waarom ik Sint Maarten extra mis bij deze muziek. So, chuck wine, grind home my buff it till it shine. Take control of me mind, come do the dirty grind and stop on a dime. Back in the day, the way we dance would be a crime. But when not living in the past, the days are flecking blasts. Dance to the future to shake your pretty ass. Secrets to life can't be learned in no class. Experience alone, the rest no matter. We're living easy, we're living really easy. Like Shank, don't For turning back. I don't wear no watch, man, my God. Tomorrow's a new day, but you best not forget. There's nothing to fear, nothing to dread. So Chuck, my grind? I'm a buffet till it shines. Take control on me mind. Come do the dirty grind and stop on a dime. Back in the day, the way we dance would be a crime. But we're not living in the past. Today's a flecking blast. Dance to the future. Shake Your pretty ass secrets the life can't be learning, no class. Experience the Lord, shake the pretty Still lying on the right, and you can see it in these eyes. Feels like I'm floating straight out the Caribbean, right under that sun. Dat was Orange Grove met Living Easy. Ja, want iedereen in de Caribbean leeft easy. Dat is gewoon zo. Ja, dat, dat, dat, er kan niemand wat aan veranderen. Dat gaat ook nooit veranderen. Het, het zit in mijn genen inmiddels. Ik, ik kan er niks aan doen. Dat, dat slijt erin. Als je daar bent, daar woont, daar leeft, dan gaat het in je zitten. Toch zo? Herken je dat? Ja, daar ben ik helemaal mee eens. Ja, dat mis je waarschijnlijk nu alweer, of niet? Ja. Je ja. had ook uh, nooit een horloge om daar. Nee, moet je ook niet doen. Ik, ik, ik moet wel zeggen, ik heb hier... Ik tik hem even tegen de microfoon aan. Ik dacht, misschien is het soms handig om een... Ik heb, ik heb wel een horloge, maar dat ding is stuk. In, in, stuk, in de zin van... <laughs> nee, nee, dat glaasje is stuk. En ik had ook wel uh, een paar goede digitale horloges. Daarvan was de batterij leeg. En... Ik was vandaag bij een kruidvat. Ja, echt, dat ga je niet geloven. En ik zag een heel grappig horloge voor 5 euro. Ik dacht, nou, het is crap. Het er, maar ik wil hem hebben. Het is handig. Gewoon als horloge. Want dan heb ik weer in ieder geval één horloge. Dat, dat je altijd een soort backup hebt voor de tijd. Niet dat ik graag met de tijd leef. Maar in Nederland moet je wel de tijd bij de hand hebben. Want mensen verwachten gewoon nou eenmaal van jou... dat als je met iemand afspreekt, dat je er op tijd bent. En dat mis ik dan aan Sint Maarten... Um, ...op tijd zijn. Dat doe, dat doe je niet aan... ...op Sit Maarten. Op Sit Maarten zeg je... ...ik zie jou in de ochtend. Mm -hmm. Of ik zie jou in de middag. En... ...dan zie ik jou bij Johnny B... ...under the tree. Ik noem maar wat. Ja. Zo, zo gaat het. <coughs> Sorry. Waarom moet ik doen... ...als het allemaal heel veel makkelijker... ...kan? En... ...nou ja goed, dat brengt me eigenlijk bij de bump... Uh, en dus het volgende onderwerp. En het volgende onderwerp is het uh, correcte domein overschrijfformulier dat Frebsie nu heeft. Dames en heren, even. En daarna, gevolgd door een enorm applaus. Echt, somebody stop me, because I keep clapping. Somebody stop me. Somebody stop me. Yeah. Somebody stop me. Nee, even um, zonder grappen. Ik bedoel, frepsie heeft het natuurlijk druk. Er is een mini Frapsie. Dus ik, ik snap het allemaal wel. En uh, dat geeft ook niet. Maar hij heeft eindelijk uh, dat formulier. Dus hij kan hem invullen. En daar ben ik hem uh, erkentelijk en zeer, zeer dankbaar voor. Vul hem in. Stuur hem op. En dan is het geregeld. En dan zijn we dus van dat uh, testpunt Qua Vater verroend af. En wordt het weer eindelijk www.covatoverhoed.com zoals het hoort te zijn. En de... Ja, vandaag getest af, ja. Ja, dat, dat, dat maakt mij wel heel erg blij. En dan kunnen we ondertussen gaan werken aan QFF5. <laughs> nee, ik vind eigenlijk dat QFF zoals het nu is, prima is. Ja, dat gaat wel even lekker zo, dus uh, nog even vasthouden ja. Over dit. Ja, ik, dat, ik, we blijven hier gewoon voorlopig lekker aan vasthouden. Ik vind het mooi en uh, ik vind de verschillende aanpassingen die uh, Toby, en uh, daar ben ik hem echt dankbaar voor, um, heeft doorgevoerd echt goed. Ik hoop ook dat uh, Toby um, die mp3-pagina binnenkort uh, helemaal werkend heeft. En dat we dan ook kunnen beginnen dat luisteraars. Want ik, we gaan even naar onze luisteraars. Ik wil even. Um, ho, oh, wacht. Ik moet even opnieuw inloggen om te kijken uh, hoeveel uh, luisteraars we hebben. Mijn wachtwoord is, Beatrix is een kuthoer. Ja, daar zijn we. En we hebben op dit moment 208 luisteraars. What? En dat is de eerste keer dat we boven de 200 uitgaan. Dus bedankt mensen die allemaal <laughs> zitten luisteren. Het maakt me eigenlijk een beetje verlegen dit. Want dat is een veelvoud van het aantal luisteraars. Dat, of het aantal kijkers, bezoekers op QFF. En dat betekent dat veel via die uh, shoutcast-links onder andere in die shoutcast-kanalen binnenkomen. Nou ja, dat is vet. Uh, alleen maar cool. Uh, dat is een applausje voor onszelf waard, vind ik. 208 podcast. Kom op. Ik hey, bedoel het uh, 208. Handen op elkaar. Here it goes. It goes, I sped. I followed too closely. I ran a stop sign. I almost hit a Chevy. I sped some more. I failed to yield at a crosswalk. I changed lanes in the intersection. I changed lanes without signaling while running. Yeah, speeding. Yeah. 208 luisteraars, cool. En het volgende onderwerp. Hadden we de bumper nou al gebruikt of nog niet? Ja. Nou, ah, hij is zo goed. Hij kan nog wel een keer. P -p -p Parkinson. papa, ik vergeet zo'n shit. Dementie weet ik veel wat ik. Ik word oud. Deze geit is inmiddels te oud. Ja. En dat volgende onderwerp, Blackbox, daar heb ik op zitten wachten. Want je was even weg. Okay. lee lijnen en lee centra, want dat topic heb jij gepodcast bumped gehashtagd zeg maar met #podcast32. Ja, daar kwam de toxopeus. Aha. De toxopeus die, die kwam met zijn hunebedden daar in Duitsland. Justum. En uh, ik dacht van, nou, wow. misschien is dat uh, wel een leuk onderwerp om morgen even bij op te bumpen. Gelukkig. Kun jij? Daar eens wat meer over vertellen voor de mensen die nu op dit moment geïnteresseerd geraakt zijn in lee-lijnen en lee-centra. Ja, daar hebben we op QVF natuurlijk ontzettend veel over uh, gesproken. Mm -hmm. uh, voor mij gaat het echt uh, heel ver terug, nog voor de tijd van uh, Niburu. Mm -hmm. en, um, ik was al uh, ja, ik, ik was, uh, het sportje lee al. Uh, op het spoor, zal ik maar zeggen. En, uh, ja. en ik kwam toch heel tijd uit in dat verder topic van uh, QFF, want daar hadden we het over hunebedden. Mm -hmm. En die hunebedden en die leerlijnen, die schijnen dus, uh, zeg maar, uh, ja. ja. Hè? Die hebben een connectie met elkaar. Elk en, hunebed uh, staat op een lei, uh, knooppunt Ja, en sommige op een iets grotere dan een andere. Mm -hmm. En uh, nou, als je, tenminste voor mij dan, uh, en ...vanuit die hoek verder gaan zoeken... ...dan uh, kom je op weer... ...hele interessante plekken uit. De ja. Chakra punten van de moeder aarde. Of... ...hoe heette die godin ook weer? Godin An. Weet je nog die brandstichter... ...die wij verdachten... Uh, ...van het stichten van brand... ...in die boerderijen? Oh, in Drenthe. Ja. Die had het over godin An. Daar hebben we wel eens wat uh, over gezocht... ...en dat staat ook wel in het... Uh, topic. Ja, die Weddenbroeders, die, uh, ik vind trouwens dat we daar een keer een, apart, uh, een aparte podcast over moeten houden. En dan, ik hoop echt dat combi. Dromen. Uh, Blackbox, jij ook, Tox en ook Pemutter. En al die mensen die dat uh, ja, dat oorspronkelijke uh, Weddenbroeder topic gevuld hebben, dat die allemaal daaraan mee willen werken. Want. We hebben daar een bult informatie verzameld. Dat gaat echt helemaal nergens meer over. In de meest positieve zin van het woord. Zo ongelooflijk veel info. Ja dat klopt. Dat klopt. Uh, we zijn volgens mij uh, de hele aarde wel rond geweest. Op een gegeven moment. Mm -hmm. en, uh, vanuit daaruit zijn er weer uh, hele mooie andere topics uh, de, te bestrijken. Met, uh, onder andere het Electric Universe. Want daar komt het toch wel op neer. Die leerlijnen. En die elektromagnetische lijnen. Uh -huh. Over uh, moet de aarde heen lopen. En, kun, kun je de aarde als een soort printplaat beschouwen? Nou, eigenlijk. Met kanaaltjes ook... voor stroom? Eigenlijk kun je de aarde wel vergelijken met je eigen lichaam. Uh -huh. Als een soort cel. Ja, het, uh, en uh, we hadden het net ook al over, door elektrische stimulatie uh, kreeg je dus uh, interessante uh, punten die dus. Uh, ja, uh, informatie en uh, energie door kunnen geven naar uh, organismen uh, die er rondomheen leven. Ja. En, uh, maar ja, je kunt uh, die punten uh, die, uh, die worden voornamelijk nou uh, zeg maar door, uh, ja, eerder door kerken. En um, er zijn ook grotere punten. <coughs> Dat is misschien wel raar, maar er zijn vaak ook militaire installaties bij. Ja, en, nou, uh, hunebedden en, en militaire basissen. En leelijnen, als voorbeeld noem ik gewoon even Havelte. Daar staan D54 en D55, of 53 uit mijn hoofd. Die staan bij DARP en Havelte. En daar had je in DARP, ha hadden de Amerikanen een nucleaire basis. Oh ja, daar ja, ja. zit overal dus. Uh, ja, onder de dus rook van uh, Havelte. En daar zit de infanterie of niet. En tegenwoordig ook een onderdeel van de Gele Rijders, of niet? Die vroeger in Arnhem zaten, zit daar nu ook, mm. volgens mij. Ja. ja, Johannes Paskus. Klopt. En nou ja, dat is vlakbij het dorp, waar die Amerikanen een basis hadden. En die hadden dat ook in het uh, harde, de Amerikanen, ook een nucleaire basis. Dat weet ik omdat mijn pa op het harde heeft gezeten. En uh, die was daar uh, radiotelegrafist, uh, weet ik veel. Die deed die uh, coördinaten doorgeven... Voor de, de brisant En soms ook voor oefeningen met zogenaamde nucleair eh, granaten. En daarom weet ik dus dat er eh, op het harde. ook met nucleair werd geoefend. Niet met echt nucleair, maar die simulatie vond daar plaats. Klap, ja. Met een 18-inch howitzer, geloof mm -hmm. ik. Ja. Ik weet niet of ze die nu nog hebben. maar dat, ik praat over de jaren 60, 70. Ja, die hebben ze nu allemaal uitgepasseerd. Mm -hmm. Mijn vader vertelde namelijk ooit uh, dat, dat hij... Uh, ze hadden een... Uh, hun commandant, die woonde uh, ook ergens in de Veluwe, daarbij uh, Epen. En ze hadden de coördinaten een beetje veranderd. En die Brisantgrenaat, die kwam in de buurt van de tuin van die commandant, van zijn huis. Maar het probleem was, er ontstond een bosbrand. En die bosbrand die heeft echt... Uh, ik geloof bijna een maand gewoed. Ik heb die krantenartikelen wel gezien uit de jaren zeventig. Dat een grote bosbrand een deel van de Veluwe verwoest heeft. Daar was mijn vader mede debat aan. Uit de hand gelopen geintje. Ja. Nou ja, ik hoor die verhalen wel eens van hem. Hoe, eh, hoeveel lol zij eigenlijk gehad hebben daar. Omdat ja. zij dus samen met die Amerikanen, de Amerikanen zaten ook op het harde en die, die, die had, was iedere dag een overdracht, zijn vader was heel belachelijk met een koffer, met een handboei met codes. dat gebeurde elke dag ja, dat klopt koude oorlog, hè ja, dat was uh, toen die tijd was dat gewoon standaard procedure, dus uh... ja, en mijn pa zei zij hebben toen leren schieten met de Uzi zeg maar, de Amerikanen hadden de Uzi al, en die werd toen geïntroduceerd, en Um, mijn vader zei, we honkbalden met die jongens maar ze hadden een soort um, denkbeeldige lijn en als je daar overheen stapte tijdens je werk dan was het niet de best het, dat was het verschil zeg maar de, de omgang van de Amerikaanse jongens met die Nederlandse dienstplichtigen die daar zaten ja dat, uh, dat gaat een stuk extremer in, in het Amerikaanse leger. dat klopt ja dat is discipline, zeggen ze wel eens. Ja, dan wordt erin geremd. Mm -hmm. Nog erger dan bij de Duitsers. Ja, de Duitsers vroeger, vroeger dat zat er anders in. Mm -hmm. Want uh, het Duitse leger had vroeger ook, uh, ja, iedere commandant had een plaats vervangen. Mm -hmm. Dus als de commandant werd afgeknald, ja. dan kon die eenheid gewoon verder met vechten. Mm -hmm. En bij de Amerikanen is dat niet zo. De commandant daar is daar eigenlijk de baas. Die weet ook alles. Klopt. En daarom gaat het ook soms best wel goed mis met Amerikanen. Als mm -hmm. dus ze in de laag komen. Ja. Er wordt bijna gewoon soms de hele een eenheid uh, omgelegd. Ja. Omdat om, ja. ze dus gewoon eigenlijk door te veel discipline verkeerd getraind zijn. Ja. Interessant als je daar eens uh, over nadenkt. Wat dat teweeg kan brengen. En dat je dus op die manier psychologisch een oorlog zou kunnen winnen van de Amerikanen. Uh -huh. hmm. Interessant, interessant. Um, ja, die leelijnen, daar waren de Duitsers ook al mee bezig. Hè? In, in, in Trente in de Tweede Wereldoorlog, had je Annen Erbe. Veel mensen weten dat niet precies hoe dat zit. Maar aan een erbe was een Duitse... Uh, Toxopeus, uh, help me even. Het was dus, een geschiedkundige uh, afdeling van de nazi-partij, toch? Ja, van de SS was dat. Mm -hmm. En die hielden zich oh. bezig met het in kaart brengen van de Germaanse geschiedenis, toch? Ja, ze dus gingen daarin heel ver. Ze mm -hmm. dus gingen zelfs terug wel om te proberen de oorsprongen te zoeken van de Germanen. Mm -hmm. En vroeger zag we echt duizenden jaren door. Ja, want zij, Hul -hul. zij hebben ook die hunebedden in kaart gebracht. Ja, klopt, ja. En zij zaten in die boerderij waar wij met... Uh... Even denken, was jij daarbij? Dat we naar de schipboren gingen? Er was dromen was daarbij volgens ons mee. Ja, dromen, Blackbox, ik. Maar waren we met z'n drieën of met z'n vieren? Nee, met z'n drieën. Met z'n drieën. In ieder geval, die boerderij, die is door uh, Berla ontworpen, daar heeft Annenerbe gezeten in de Tweede Wereldoorlog. Toen hebben zij, uh, ik geloof ook met, uh, hoe heet die man, um, Waterbolk, die professor, die later tegen uh, Jack vermaning, Inging met zijn stenen vondsten, hebben zij heel veel gezocht naar vuistbijlen van Neandertalers. En ga zo maar door. Die waren echt op zoek naar de sporen van de vroege geschiedenis van de Germaan. Ja, die sporen werden gevolgd door leerleden. Dus elk ook interessant punt wat die groep tegenkwam. werd dus nader onderzocht, want de geschiedenis van leerlingen gaat echt ver, ver terug. Wordt, uh, wordt beschreven in de verre geschiedenis van uh, hoe Moeder Aarde en Geert en mensen uh, samenwerken en mm -hmm. uh, wat, het, wat het nou daadwerkelijk inhoudt. En het topic staat ook helemaal vol uh, met die informatie. En het staat wordt op... uh, hedendaags nog steeds gebruikt. Uh, denk bijvoorbeeld aan de, uh, aan de, aan de I Ching en aan de, aan de Feng Shui. Mm -hmm. uh, vooral de Chinezen zijn daarmee bezig en het is... Uh, ja, het is allemaal uh, het, uh, het, het, het, het zeg maar, pakken tussen aanhalingstekens van levensenergie. En uh, jouw stempel erop drukken. Daar ja, nou, zijn ze heel goed in. Je brengt mij door die Feng Shui. Ik ben even Krishna Krishnamurti. Even kijken of ik het goed schrijf. Ah, ja, en, uh, en, uh, en de sterrenkampen bedoel je. Ja, die zaten ja, hier op Ja, ja dat bedoel ik. Verdomd, verdomd, verdomd. De sterrenkampen. Uh, even kijken of ik hem zo vind. Sterren. Kampen in Omme. Ik, ik ben daar laatst nog geweest. Dat, die Krishnamurti, want daar liggen ook. Ja, het hele het hele Vechtdal ligt vol met uh, dat soort punten. Hé, hey, waar is dat artikel gebleven, Toby? Luist, luister, mocht je dit luisteren, Toby, waar is het sterrenkampartikel? artikel? Is is dat niet overgezet? Potverdorie. Nee hoor, niet terug te vinden. Nee. is verswonden. Nee, dat was echt een van de juweeltjes van QFF. De, de, zo zijn er veel meer artikelen die nog overgezet moeten worden van QFF 3 naar 4. Want dit vind ik jammer, want dat had ik even willen uh, hashtaggen voor de podcast, zeg maar, dat Krishna artikel En nog iets, hoe kan het dat wij in Google, dat er geen tekst meer staat bij onze... Als je QFF intikt op Google, dan vind je wel QFF als derde resultaat. Maar die tekst is weg. We om het die, is een of andere we zijn melding. van de meldingen. We, we zijn toch van die bots af? Oh, die Google-bot. Even, is die weg? Ja, ja, dus ik zie er trouwens wel eentje weer terug. In ja, wacht de... even, want ik zag er gisteren ook weer zo'n fetcher. Ja. Oh, nu niet. Hebben, Vandaag niet. Hebben we, hebben we gewoon bewust uitgezet, volgens mij. Oh, dus Google vindt ons ook niet meer. Nou, ja, des te meer ja, reden voor iedereen om die podcast te gaan branden: op euh, dvd's, cd's uit te delen, op USB-stickjes te zetten. Deel die dingen. Informeer mensen over QFF. Cuo Fata Ferunt. Dat schrijf je. -A -A -E Q-U-O-F-A-T-A-F-E-R-U-N-T.com. Cuo Toch maar even gezegd hebbende. Want ja, je weet maar nooit. U weet maar nooit, niet. Nee, uh, we hebben inmiddels 213 luisteraars. The dus... only way is up. Ja, uh, yeah, the only way is up. Maar leelijnen en nou ja, de mensen die daar meer over willen weten, ook de leelijnenkaart van Nederland, die staat wel in het topic. Uh, ja, Google even, het topic heeft inmiddels, of Google, Google met een Q. Dus zoek even via de zoekfunctie bovenaan naar leelijnen en uh, dan vind je een 14 pagina's uh, tellend topic met heel, heel, heel erg veel informatie. Ja, inderdaad. En het is uh, ook hele mooie informatie die dus ook samenkomt uit andere topics. Ja. En uh, nou ja, als we toch elektrische wezens zijn, en we zijn uh, elektrische wezens die uh, trillen. Mm -hmm. dan, uh, als je dat een beetje doorhebt, dan worden dat soort punten uh, heel erg interessant. Oké. Okay. Nou, dat brengt je mij ook, wel... Uh, ja, wat zei je toch zo? Uh, over die Anne en mm -hmm. Die uh, leider van de SS, Heinrich Vinden. Mm -hmm. Ja, tot een soort uh, ja, occult uh, commando centrum Ja <coughs> Dat was de Wevelsboek Ja Het staat ook in de Celsius toppen. daar komen we zo op Z okay. Zullen we hem even na de bump doen? Ja, is goed Dan pakken we even de bump erbij Max Bumper S -A -F, -A. S -A f a Want ja, want we willen van die 213 luisteraars wel even iemand in de show hebben. Dus het zou cool zijn als iemand zou inbellen: skeafa op Skype. En ja, anders de uh, The Ma Bob op G-Talk. En dat is uh, T-H-E-M-A-B-O-P. -A The Ma Bob. Oké. Okay. Um, ja, goed. Het volgende onderwerp. Je begon er net al even over. Uh, dat bafometische gezelschap. Kun je daar eens wat meer over vertellen, Toxapace? Want ja, bafomet, hè, ik, bafometisch. Vertel eens. Ja, dat is een, uh, een apart uh, geheime club die in Duitsland ergens was. Ze hebben ook een uh, website. Ja. En dan, uh, heeft de topic ooit uh, gestart. Naar aanleiding van dat hij uh, een website tegenkwam, mm -hmm. en is ook echt gigantisch veel uh, informatie te vinden mm -hmm. over uh, nieuwsonderwerpen, ook bijvoorbeeld uh, over opkrote dingen, uh, ook over leelijnen, bijvoorbeeld, mm -hmm. en als, ook waar we het net over hadden, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Hallo? was het stil. Ik ben opnieuw. Ben je er nog, uh, Tox? Ja, ik ben er nog. Oké. Okay. <coughs> U viel even weg. Ja. En uh, waar ik het al eerder al over had. Uh, de SS had uh, een uh, kasteel in uh, Bevensburg. Ja. En die staat ook op een soort, althans dat zeggen ze, op een soort knooppunt van leenlijnen in Duitsland. Oké. Okay. En uh, Heinrich Himmel, die, die was er echt helemaal bezeten van. Ja. En die probeerde ook uh, ja, die energielijnen dus te sturen, zeg maar. Ja. Ook Externstijnen, dat ligt ook een beetje in de buurtaal. Klopt, ja, inderdaad. Dan, Dan wou ik net ze vragen: ja, de Externstijnen, die liggen toch iets verderop, hè? Ja. En daar hebben ze ook uh, uitvoerig uh, onderzoek naar gedaan, naar de diepe wortels van het uh, Germaanse volk, toch? Mm -hmm. ja. ja, inderdaad. Ja, dan kom je toch weer uit op leerlijnen. En die Ekstensteinen die die zijn uh, verbonden met uh, de andere plekken. Er loopt onder andere een leentje volgens mij richting uh, Ja. En... Uh, Volgens mij, via Exerstein, kom je ook al heel snel uit, uit uh, het Vaticaan, Rome. Mm -hmm. En uh, vanuit daaruit zit je alweer op de piramides van Giza natuurlijk in Egypte. Nou ja, ik blijf ook bij mijn standpunt dat de hunebedden... dat zijn bewijsbaar de eerste... Um, dus niet alleen de hunebedden in Nederland, want je hebt overal hunebedden. Je hebt ook dolmens in Korea en zo. Maar dat zijn in principe de eerste bouwwerken die gemaakt zijn met de kennis van het getal pi. En dat wordt gezegd van de piramides, maar dat klopt niet, want de hunebedden zijn veel ouder. En die hebben ook, zijn ook geconstrueerd op basis van het getal pi. Ja, zo zijn er nog wel veel meer gebouwen en gebieden te vinden die... In die richting wezen dat uh, er een, een, een, nou ja, een heel stuk oudheid qua mensheid uh, uh, ja, bestaat heeft bestaan die volgens uh, het getal Pie uh, hun, hun leven indeelde. Mm -hmm. Staan we heel, ja, dan uh, kom je toch weer uit op uh, Ancient History. Ja. Het, uh, het hele verre geschiedenis van uh, de mensheid en uh, dan. Uh, ik ben. Ja, zo, ja, dat gaat op QVF natuurlijk over heel veel onderwerpen. Dus uh, ja, zeg ja, maar. Ja, dat, dat, dat bafometische gezelschap, trouwens, om daar nog even op terug te komen. Uh, pees plaatst een video, ik wil even kijken of daar ook iets verteld wordt in die video. Tot nu toe uh, nog niet. Oh, nu wel. Tausend vielleicht. Jahre waren bald Durch die Zeit gegangen. Dan erstrahle het wie gestart. Magna Figura Baphomet. Die Figura Baphomet aus Gold und aus Juwelen. Die hoch auf ihrem Sockel steht. Von ihr is zu erzählen. Magna Figura. Magna figura, o, do, no. magna figura. Magna figura, Magna figura, no. Aus Gold gewunden ist der Zopf einer Säule gleichend Diese trägt den Doppelkopf des Baphometenzeichen. Zeichen Eines Weib und eines Mann so sind die Gesichter und die große Kraft so dann den Menschen zum Gerichte Magna figura, magna figura, magna figura, magna Ja, oké, okay. mooi liedje. Um... Dat liedje heb ik ook uh, gedraaid. Oké. Okay. Toen hadden we ja, met uh, een, paar, een paar kunstenaars uit de buurt... Hmm. Toen hadden we een soort feestje bij de kerk van Gilles uh, Ah. Die zit ook op een uh, soort leelijn. Ah. Dat is wel, ja, het heeft wel een mooie sfeer dan. Dat was dus dat, uh, wat ik voelde dat er ergens aan mijn gedacht werkt uh, aan de hand van een liedje. Uh, maar die uh, Magna Figura... Ja. Uh, ik weet niet of uh, mensen daar enigszins uh, bekend mee zijn, uh, want dat heeft wel connecties met die Wevelsburg. Mm -hmm. en, uh, die Magna Figura, dat was toen uh, een beeld met een ja. voet en, en twee hoofden. Ja. Nou, hebben ze dat... Uh, kijk, van buiten lijkt het misschien niet wat, maar als je dat ding uh, gaat kijken wat er nou in zit... Mm -hmm. Um, er zit er In de voet zit er een stuk bergkristal, ja. um, het, uh, zeg maar het stuk waar uh, die twee hoofden op staat, dat is gevlochten haar. Aha. En uh, bovenin, bovenin die twee hoofden, daar zit een stuk ameth amethyst. Oké. Okay. Dus dat zijn twee kristallen die zeg maar met uh, lang, minder lang blond haar... Ja. Dus verbonden zijn met elkaar en uh, gegoten zijn in een bronsum beeld. Ik zie het plaatje en, hier inderdaad. Uh, ja, en uh, ja, naar na de theorie schijnt dus dat, dus, uh, dat beeld uh, onderin uh, um, zeg maar uh, dat, uh, dat kasteel werd geplaatst op een, op een, uh, op een knooppunt van leerlijnen. Aha. En daardoor dus uh, een, zeg maar een soort van uh, boost gaf aan uh, de energie... Dus uh, voor de mensen die daar uh, aanwezig zijn, het uh, een prettige gewaarwording was. Ja, maar zo hadden de nazi's toch ook uh, de, de Spear of Destiny? Uh -huh. Ja, toch? Dat was de speer ja. waarmee uh, Jezus uh, geprikt was. Hoe heette die... Goh, jeetje, dit hier... Wacht even hoor. Spear of... Ik moet het ook weten over, want hoe heette die soldaat ook weer? Zo'n... Uh... Um, Spear of... Nee, dat was een videogame. Net als Wolfenstein. The Holy Lands. Ik heb het al. Die heilige lance. Also known as the Holy Spear. Spear of Destiny. Lands of Longinus. Dat was het Longinus. Dat was die uh, uh, Romeinse soldaat. Die uh, Jezus daarmee geprikt heeft volgens het verhaal. Um, ja, the Holy Lands. Maar ja, goed, gelukkig is die... Uh, Spear of Destiny, inmiddels veilig in het bezit van QFF. En hebben wij die goed opgeborgen in onze kluis. Daar ben ik blij om. Jullie niet? Ja, Die, die ligt lekker diep in de kerkers. Yep. Ja. In de kattenkonden. Samen met de heilige graal uh, waken wij daar goed over. Daar kunt u van op aan. Dus u kunt allen weer veilig gaan slapen vannacht. En het lijkgewaad van Jezus, dat, dat, daar slaap ik vannacht op. Daar heb ik tegenwoordig mijn uh, dekbed overtrek van gemaakt. Past er wel bij. <laughs> um, ja, nou ja, van de bafometische uh, gezelschap. even naar een muziekje. Ja, goeie. Oké, okay, dan gaan we luisteren naar uh, You Decided. En dat is wederom van Orange Grove. Ik geef die jongens veel te veel uh, airplay, maar uh, ik gun het ze. nerd die ik ben. Uh, ah, ah. Oké, okay, wacht even. D -d -d -d Stop! Uh, we gaan gewoon nog een keer. You decided, Orange Grove. Sorry. Nee, me niet kwalijk. Mel Koopa. Ik ging hier vreselijk de fout in doen met mijn fucking vette kuttengels op de verkeerde toets te rammen. Sorry. Michael, made well van Orange Grove. Dat ik je stem nu ook nog eens een keer over uh, praat. Nou, later. Of niet, tot straks. live mee, uh, terwijl ik ga urineren. Ik neem de microfoon even mee naar de wc, dan kan je even meeluisteren, Toby. Wat oh, denk je zelf? Mooi, dokter. Echt niet. beslist over je leven. Oh yeah. Orange Grove met You Decided. Thank you, Mr. Michael Madewell. Wat een goede stem heb je ook, gast. En uh, ik weet dat je dit terugluistert. Dat is grappig, want uh, ik weet namelijk dat uh, de heren van Orange Grove luisteren naar de QFF podcast Goed, welkom terug bij de 32e QFF podcast En uh, aan de andere kant zitten to Toxopers en uh, Blackbox, als het goed is. Jawohl. Jawohl! Ja, ja, du auch! Black Box! Schwarzer Dose. Dose? Ja, ja, da bin ich. Ah, okay. Und ich bin auch da. <lacht> <lacht> ich bin schön. Herzlich willkommen auf dem monatlichen Zusammenkunft des Baphometischen Gesellschaft und des Ahnenerbe 2014. Heute reden we weer over die Hunneberda. En die Ekstensteiner. Jawohl, dat zijn die Steiner. Um... Steiner? Steiner? Ja, die Steiner. Oké, okay. nee, even serieus. Um, het volgende onderwerp uh, van de Bavometrische Gezelschap gaan we naar de bumper. En dan gaan we naar het laatste onderwerp van vanavond, van deze 32e QFF Podcast. Oh. Dat zijn de hunebedden in Duitsland. En nou ja, misschien pakken we een stukje algemene hunebedden erbij, toch zo. Maar ja, ik zou zeggen, trap maar af. Want we hebben twee topics waar je een uh, hashtag geplaatst hebt uh, podcast 32. Hunebedden van lanken En uh, de trip in het Emsland in Duitsland. Dus ik zou zeggen, mm -hmm. take it away. Ja. Uh, nou, oh, wacht. dan moet, wel even met een, uh, moet natuurlijk wel even met een uh, echte drummel uh, Tommelgroffel. Hunna bedemiet ook zo. Hunna bedemiet ook zo. Take it away. Nou, wat een eer voor mij. Per baam. Ja, nu kan je gaan. Nou, we doen het Duits. Oh ja, Hulmengraben, dat was het. In uh, Duitsland ligt er ook gigantisch veel. Hoeveel? Nou, ik heb het niet geteld hoor. Maar echt. Uh... Maar net zoals in Nederland, 50 of zo? Nee, veel meer. Meer nog? Ja, want uh, in Emsland, dat is het gebied, uh, of een regio, uh, zeg maar bij Drenthe over de grens. Mm -hmm. Daar ben ik toen met uh, dromen en uh, Blackboxen uh, naartoe gegaan. Wat cool. Ja, dat was een hele mooie trip. Ja, nou, dat ligt als gewoon stand voor met uh, de. Oké. Okay. Ook vlak bij die uh, magneet zweeftrein. Ah, daar. Oh ja, die uh, MacLever, ja, inderdaad. We hebben ja. trouwens inmiddels 227 luisteraars. Zo, maak ons nou niet zenuwachtig. Ja, nou ja, ik zeg het gewoon even. We groeien dus nog, nog steeds in aantal gedurende de show. Mooi om te weten, ja. Ja. Yeah. Maar goed, die uh, hunnebedden. Mm -hmm. Ja, want hoeveel hadden we toen op die dag uh, gevonden, uh, Blackbox? Oeh, um, moet ik even nagaan. Maar wat mij wel opviel, um, ja. is dat uh, die hunnebedden, daar is dus niks, niks meer gedaan. Die zijn gewoon, nee, uh, nee er is absoluut uh, niet, niks niet meer Niet gerestaureerd, gedaan. zoals die hier in Nederland, door uh, onder andere Van Giffen. Nee. Oké. Okay. Gewoon echt origineel. Uh, mm -hmm. Sommige liggen ook gewoon onder een hoop bladeren. Ja. Dan denk je, oh, het zijn maar drie stenen. Terwijl er een hele grote hinderbep onder ligt. Nou, ook sommige zijn ja, wat minder mooi. Hebben ze wat stenen ja, weggejat. Ja. Maar ook echt, ja, fantastische plekjes natuurlijk. Ja. ja, inderdaad. Dat gaf het ook wel weg, hoor. Want uh, ja. net wat Toxo zegt, uh, het zijn geen fotogenieke stenen, zal ik maar zeggen. Zoals we hier in Nederland kennen. Ja. Maar uh, de omgeving, als je daar staat. dan uh, nou, Ik kan me de een herinneren. Met die, uh, met die hele rare boom in het midden, uh, Toxos. Uh, Klopt, ja. Ik heb even... hem nu voor me dat plaatje. Mm -hmm. Dat is echt ja. een monster van een hunebed. Ja. Die ja, uh, de ja, dekstenen. echt een, nou, een joet, die zijn wel zo groot als we... Bij die, die QWERF-barbecue hebben. Daar ja, in Ballo. Ja. van zo'n deksteen die we bij die rare boom hebben gezien in Duitsland. Mm -hmm. Ja, die dus net zo groot als uh, de helft van het hunebed uh, waar we die barbecue hebben gehouden. Wow. Dat is echt, echt gigantisch. Mm -hmm. Echt ook een Gorningskraap. Uh, ja, jouw wel zo'n 40 meter lang of zo. Ja, echt, echt enorm groot. En die, die boom die, die groeit in een soort. Ja, aparte vortex vorm. Mm -hmm. Je ziet dan die, die daken als soort tentakels naar de lucht grijpen. Uh, Oké. Okay. Dat doet me een beetje denken aan de boom bij uh, D17. De duivelskut in een uh, rodde. Mm -hmm. die, uh, die boom die door de bliksem beschadigd is, maar toch gewoon al een paar honderd jaar doorleeft. Ja. Apart fenomeen. Ja, dat is ook half gegroeid met een junibert. ja. Ja inderdaad, dat is ook zo'n... Uh, ik, ik denk zo trouwens ook echt dat plan. ik de duvelskut... het mooiste hunebed van allemaal vind. Ja, elk hunebed heeft wel zijn uh, apart... Uh, ja, blauwe. maar die, die heeft iets. Door die ligging van die twee hunebedden naast elkaar... die ja. andere is heel mooi intact... en die, is, die D17 is een beetje vervallen. De, de duvelskut, uh, zeg maar... zeg ik het weer, vagina moet ik eigenlijk zeggen. Nee, maar de duvelskutten... Die, die boom die er half overheen hangt, het heeft een beetje een mystiek um, voorkomen. Jullie snappen uur, wat ik bedoel. We zijn ja, er ja. samen geweest met z'n allen. bedoel, uh -huh. meerdere malen. Ik bedoel, van wat, wat wel leuk is om te weten, is dat dus het uh, volgende uur de bed iets verderop ligt. Uh -huh. en, uh, nou ja, als de mensen ooit daar, dus achter die kerk uh, daar bij aanwezig zijn... Ja. Dan zo ik zeggen van uh, zoek het grenspaaltje eens op tussen de twee uur ben Ja, inderdaad. Ik weet wat jij bedoelt. En dan uh, ga daar maar eens staan. <laughs> Hetzelfde bij de kerk trouwens. Ja, de kerk die staat precies gewoon aan de andere kant. Ja, maar als je daar onder dat torentje staat, dan voel je hem ook in je keel. Ja, die plekjes die vibreren en het gebouw wat erop staat, en, uh, of de stenen, in dit geval de hunenbedden, die geven er een, uh, ja, zingende stenen. Er was iets mee, hè? Mm -hmm. Ja, wij, wij hebben het geprobeerd bij uh, een paar hunenbedden samen. We hebben geprobeerd om stenen erop te gooien, vanaf een, in een bepaalde boog, om te kijken of we die klank konden uh, horen. Ja, in ieder geval of er een bepaalde spanning op stond, ja. Ja, en dan, sommige wel, hè? Die gaven een ander geluid dan anderen. Ja, ja, inderdaad. Uh, ja, sommigen die hadden gewoon een soort van galmen. Ja. Ja, dat is wel uh, ja, interessant. Zijn de hunebedden in Duitsland uh, toch zo zijn die makkelijk te bereiken? Nee. Nou, sommigen wel. Ik bedoel, staan ze goed aangegeven op de weg en zo? Nou, als je het uh, gebied binnenrijdt, mm -hmm. dan zie je wel. Uh, dan heb je badjes met uh, de Straße der Megalith uh, route bijvoorbeeld. Oké. Okay. Nou, dan ben je ongeveer in de buurt. Mm -hmm. En dan uh, heb je soms een paar badjes van uh, de Koningsgraaf. Of, uh, nou, dan sla je die weg in. Maar dan nog uh, moet je goed zoeken. Bij sommige staat een informatiebad. Ja. Maar ook heel veel, uh, ja, die kun je gewoon niet vinden. Maar die kun je het beste vinden als je bijvoorbeeld uh, Google Maps. Ja. En dan uh, op... Uh, Even. ja weet uh, je er nog met, ja met foto's erbij ja en dat uh, panorama ja of hoe dat ook maar heet ja oké okay. en dat is van uh, mensen die uh, foto's hebben gemaakt ja en dan uh, zie je toevallig ook in uh, een bos ja en, uh, Google Maps en dan zag ik een foto van een uh, bed. ja en dan ben ik later toen nog uh, naartoe gegaan mhm mm zo heb ik nog een stuk of uh, zes ontdekt. Oké. Okay. Nou, ah, Interessant. Dus zeker een keer de moeite waard om uh, langs te gaan, zeg maar, om een bezoekje te plegen aan de hunebedden in Duitsland. Nou ja, we hebben daar natuurlijk ook een uh, interessant artikel over. Um, heren, ik, ik wil niet heel uh, vervelend doen, maar uh... daar is hij weer. Ja, hij is al bijna drie uur lang. En, ja, hij was toch ook weer uh, fijn. Hij was fijn. De 32e QFF uh, podcast. En vanaf hier, uh, vanuit Groningen, waar het uh, regent... Um, ja, zeg ik met. Want mijn naam is Bafelmet. Um, ik zal de tune nog even op de achtergrond een beetje zachter zetten. Um, het regent in Groningen, maar uh, dat neemt niet weg... dat dit een aangename 32e QFF podcast was. Um, en ja, die... 33ste, die gaat 7 uur en 6 minuten duren. Die wil ik goed plannen. Dus het kan best zijn dat ik er morgen en overmorgen even niet ben. En dat ik in het weekend die marathon-uitzending ga maken. En heren, zijn jullie dan ook paraat? Vrijdag ja. of uh, zaterdag voor een marathon? Z zaterdag zeker. Zaterdag zeker. En anders zondag eventueel. Want Het kan ook best zijn, misschien is dat wel het beste gewoon. Mm -hmm. ...wat nieuws verzamelen... ...ja, zullen we het gewoon zondag doen... ...even een paar dagen niet? Ja. Ja, of ja, misschien raak ik ook wel in de verleiding... ...om het gewoon morgen te doen... ...en dan ga ik gewoon heel vroeg beginnen... ...doe ik gewoon heel gek... ...en dan, ach, dan zien we wel hoe het loopt... ...hij moet gewoon 7 uur en 6 minuten duren... ...die 33ste QFF-podcast. Goed. Even. Mijn naam is uh, Bavo met Vanuit Groningen... ...zeg ik om uh, 22.40 uur... ...op 4 juni 2014. Bye-bye. En ik geef het woord aan uh, Blackbox... ...en Toxopeus. Ja, dit was Toxopeus. Op de dag van de Cell uh, Safety Day. En uh, yeah. ik zou zeggen... ...blijf lezen. Blijf oh ja, kijken dat, ja. naar uh, informatie. En... Uh, tot de keer. Ja, mijn naam is Blackbox en uh, ja, het was weer een fijne avond. Um, een paar leuke onderwerpen weer. En uh, vanuit een uh, mooi stukje oosten waar het ook uh, regent. Uh, bijna bovenop een leerlijn, niet helemaal. Wel op een waterpunt, maar uh, daar hebben we het nog wel een keer over. Uh, wens ik de mensen een hele fijne avond. Bye bye en zwaai zwaai tot de volgende QFF podcast. Tot de marathon, de 33ste. Ik krijg het bijna niet uit mijn mond. Goed bezig jongen. Haha. <laughs> bye bye. En uh, fijne nacht mensen.